Ik wil doorgaan eigenlijk met uh, iets waar sommigen van jullie van weten. En ik heb het even genoemd uh, in de eerste sessie. Maar eind vorig jaar was er een conferentie in Rome. Met de titel de Messias aan de poorten van Rome. En daar werd ook verwezen naar een gedeelte uit Jezaja met de vraag. Wie is dit die uit Edom komt? En dat heeft ook geleid die ontmoeting vond plaats toen wij, Jan en ik, nog in Israël waren... en hebben op de plaats waarnaar verwezen wordt... wie is dit die uit Edom komt, eh, hebben wij gebeden... terwijl ze in Rome ook aan het bidden waren. Dus dat was een bijzondere connectie... en dat heeft uiteindelijk geleid dat wij zelf ook met een team... vijf mensen naar Rome zijn gegaan. En ja, waarom zijn we naar Rome gegaan? Omdat ook eh, in die conferentie die eerder gehouden werd... Um, gesproken werd over dat de Messias in Rome in gevangenschap wordt gehouden. We hebben het in de eerste sessie gehad over ballingschap. Wij zijn in ballingschap, wij ja, moeten daarvan bewust worden, verlangen om verlost te worden. Ballingschap is ook een soort gevangenschap, je wordt tegengehouden. En um, de Joden zeggen ook vaak dat Rome de Joodse Messias gevangen heeft genomen. En... Um, ik ga daar nu niet veel over vertellen, over onze reis naar Rome en de bijzondere dingen die daar gebeurd zijn, hoe we gebeden hebben. Maar er is een dvd gemaakt toen, die kan je eventueel bestellen. Janne heeft ergens achterin een lijst gelegd waar je ook rechts achter. Uh, ...ook uh, je naam in kan vullen als je de nieuwsbrief wil ontvangen. En er is ook nog een ander vakje um, als je iets meer wil weten over de reis... ...die straks gemaakt zal worden, net voor Sukot, Maar daar hoor je zo meer over. Dus er zijn drie mogelijkheden om daar je naam uh, neer te zetten. Uh, als je het vervolg uh, wil horen, wat, waar ook veel overeenkomsten in zitten... ...met wat ik hier met jullie deel, kan je ook naar de website gaan van Sukkot Yeshua en uh, luister naar wat ik daar gesproken heb. Daar heb ik meer tijd uh, genomen. Um, eigenlijk een soort drie sessies um, gesproken ook over uh, de bijzondere ja, rol van Rome. Dus waar het eigenlijk op neerkomt, of wat de focus was van die conferentie in Rome, is dat wij uh, ja, dus eigenlijk... Um, niet alleen zelf vrijgezet moeten worden, maar dat we onze Messias ook vrij moeten zetten uit zijn ballingschap onder de volken. En eerder vanmorgen hebben we het er al over gehad dat ja, religies ontstaan in ballingschap. Eliago Berkowitz die zei dat over het jodendom en wij komen ook tot de conclusie dat dat ook met het christendom zo gebeurd is. En beide religies die ontstaan zijn, als het ware, in onze ballingschap... omdat we eigenlijk niet begrijpen wie we zijn als familie... En wat de bedoeling is met het land. Want het land is, heeft natuurlijk blaak, een braak gelegen. 2000 jaar is het vertrapt door de heidenen. En mede wat ik vanmorgen ook zei, door de komst van Juda zijn wij ons ook bewust geworden van onze ballingschap. Net als Jozef, ik grijp even terug op vanmorgen, die door de komst van zijn broers eigenlijk besefte... ja maar ik heb nog een vader die leeft... En natuurlijk was het nodig voor hem om de, de rest van de familie te redden, opdat ze later, generaties later, terug konden keren naar het beloofde land. Maar het was heel belangrijk, denk ik, voor Jozef in die tijd, om daarvan bewust te zijn dat hij niet, ja, maar zomaar zijn uh, vaders huis kon vergeten. En dat was ook de reden, zoals ik al genoemd heb, dat zijn been er ook terug moest uh, gebracht worden naar het land. Maar... Ja, wat het probleem is van een ballingschap, je probeert te overleven, zoals de, als Juda, de Joden, maar ook als christenen. Wij waken allemaal over onze doctrines, we bouwen er een veilig hek om. Ja, dit plaatje is de... Um, de boog van Constantijn, nou ja, we, iedereen neem ik aan weet genoeg over hem of anders hoor je nog wel eens meer over hem, wat, hij, ja, wat dat te betekenen heeft. Eigenlijk zou je hem als een symbool kunnen gebruiken van degene die ja, um, eigenlijk het christendom ja, gevangen heeft genomen en ook Yeshua uh, um, gevangen heeft gezet. En, um, dus daarom was het echt bijzonder dat er ook letterlijk een hek rond die boog stond. En dat is ook een van de plaatsen waar we gebeden hebben. Nou, wij allemaal willen waken over doctrines. En misschien maak ik een klein zijspoortje erover wat ook te maken heeft gehad met ons bezoek aan Rome. Is dat er lang geleden in Rome een kantoor geopend is. En dat heette de, ja dat was de gemeente die waakte over de doctrines van het geloof. En dat is het kantoor dat bekend geworden is als het kantoor van de inquisitie. En dat was ook een van de plaatsen waar wij toen gebeden hebben en een bijzondere ja, ervaring ook hadden. Uh, en ook hoe ja, God eigenlijk daarnaar kijkt. Ik wil daar nu niet verder op ingaan. Um, maar het heeft enorm effect gehad. En dat heb ik in een bijgevoegde brief die wij aan de Aboriginal leiders hebben gestuurd nu. Uh, in het Engels hebben wij aan de meesten die onze nieuwsbrief ontvangen, hebben geprobeerd die brief daarbij te sluiten op, op dat jullie ons een beetje kunnen volgen en in het Engels kunnen lezen. Ja, wat voor effect dat heeft gehad en hoe wij daarin gedoken zijn op um, ja. Ook het brengen van het evangelie, maar ook het kolonialiseren en de, de macht nemen over andere volken die er eerder waren dan, ik zeg even wij die uit het westen zijn gekomen, of de ontdekkingsreizigers, waar Nederland ook een grote rol in heeft gespeeld, waar groot brittannië een grote rol in heeft gespeeld, heel Europa eigenlijk. En ja, daar hebben wij ons ook mee moeten identificeren, omdat ja, die inquisitie, ja, die had niet alleen effect op de joden, hoewel dat vreselijk is en we kennen die geschiedenis, maar het heeft ook heel veel van de oorspronkelijke bevolkingen getroffen in Australië, in Amerika. Om even gewoon in ruime zin, hè, maar ook de kleinere eilanden. We gaan nu, eh, morgen vertrekken we richting Australië... ...of tenminste eerst naar Indonesië en dan door naar Australië en dan naar Vanuatu... ...om ook daar op dat eiland ja, in de gap te staan... ...vanaf het moment dat Rome eigenlijk daar ja, verkondigd heeft... ...en dat deel van de wereld eh, geclaimd heeft. Ook op die eilanden zoals Vanuatu... ook wel bekend als de, de New Hebrides... de Nieuwe Hebriden, vanwege ja, James Cook... die daar naartoe gereisd is... en dacht aan de eilanden in Schotland. Uiteindelijk is daar ook een Schotse zendeling naartoe gegaan. John Payton, die een belangrijke rol... in mijn leven gespeeld heeft als voorbeeld. En toen is ja, dat, dat hele volk... daar tot geloof gekomen. Heel veel doorbraken... In in, waar eerst veel slachtoffers vielen. Kannibalen woonden daar. Um, maar... Wat daar gebeurd is waarom ik het even noem is dat vanuit Oost-Australië de kolonisten naar de eilandgroepen gingen omdat ze werkers slaven nodig hadden op hun suikerplantages en dat zelfs onder het mom van het evangelie boten daar naartoe gingen. En dat uh, ze mensen uitnodigden voor een samenkomst, of om het evangelie te horen. Dan sloten ze de deuren van het schip en voerden ze de slaven af. En wij hebben enkele van die nakomelingen van die slaven, kanaka's eten ze, ontmoet. En dan, ja dan komen de tranen in je ogen en natuurlijk staan we op de bres voor Juda. Maar eigenlijk hebben die oorspronkelijke bevolkers, net als ja, Israël, Juda, zoals we het Joodse volk nu nog kennen, die zijn oorspronkelijke bewoners. En ja, dat gaat ons heel erg aan het hart. Omdat wij geloven dat zij juist op een bijzondere manier ook van ver afgeroepen zijn om deel te hebben ja, aan uh, um, ik weet nou niet meer hoe dat in het Nederlands heet. De Commonwealth of Israel uh, staat er in het uh, gemene best. Ja, best, maar dat staat dus, uh, niet het bijbelse woord, geloof nee. ik, maar uh, een deel hebben aan het erf, uh, uh, ja, erfgoed van Israël, erfdeel. Uh, maar nou ja, dat is ons hart, en dat ja, ervoeren we ook diep toen we daar in Rome waren. Maar het is ook wonderlijk dat ja dat hun bewaken over de doctrines waar dus die inquisitie uit voort is gekomen. En nou moet je oppassen wat ik ga zeggen, neem het niet verkeerd, maar wij hebben iets daarvan gezien wat Juda nu doet. En het wonderlijke is, en ik, ik, ik, ik heb verteld en de meesten weten inmiddels, dat wij ja, voor een dichte deur stonden toen we Israël binnengingen en eigenlijk mede omdat in het kantoor, van wat in het Hebreeuws misulaat Hapanim heet, uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken, religieuze Joden waken over de doctrines van het geloof. En ik realiseer me, ik neem het aan de ene kant ook niet kwalijk, want ze zijn misbruikt, ze zijn verdrukt. Maar daardoor is daar die angst van, ja, daar komen die christenen weer. We hebben het vanmorgen gehad over Eliyahu. Die zei, oh ja, yeah, you want a piece of the pie ook, hè. En, en, en ja, dan sta je aan mijn deur en dan zie ik een vreemdeling en dan zeg je dat je mijn broer bent. Die moeilijke situaties, die begrijpen we, is dus dat wantrouwen. Maar ik heb dus iets ervaren samen met Janni, van dat wantrouwen en dat waken over de doctrines van het geloof. En toen ja, dacht ik bijna, um, hun kantoor daar, wat door de shast een ultra-religieuze partij, geprobeerd wordt onder controle te houden... ...is een soort kantoor van de inquisitie geworden. Het is goed om daar zonder oordeel over te bidden, met vergevend hart, want het is hun ook aangedaan te bidden dat hun ogen geopend worden... En dat ze niet meer zelf zo krampachtig over de doctrines van het geloof waken, maar dat ze in die vrijheid komen. Dus ook daar zien we wat een gevangenschap, een ballingschap er eigenlijk nog is, ook in het land. Een soort religieuze ballingschap. En dat is waar wij ook mee te maken hebben. Oh, nog één stukje over wat betreft de, de misraat hapanim, of die dat kantoor van de immigratie... of de ministerie van Binnenlandse Zaken... het woord hapanim... in het Hebreeuws kom je ook tegen... of wordt steeds genoemd... als, in het, als wij voor het aangezicht... des heren komen. Hapanim. Aangezicht. En toen dacht ik... vader, wij zijn... voor het aangezicht van het kantoor... He, misraad hapanim gekomen. We hebben hopelijk... en daar bidden we steeds voor... Um, een bemiddelaar uit Juda, Rabbi Glick, die uh, beloofd heeft dat hij uh, contact al zal opnemen met het ministerie. Die het vreselijk vond wat ons is overkomen, dat we in de gevangenis gezeten hebben en al de rest. Uh, het was een bijzondere ervaring. Um, en, maar ook um, onze vriend Mickey, ook een orthodoxe Jood. Dus je ziet hoe relaties belangrijk zijn. Maar aan de andere kant weten we ook, de Vader moet voor ons de deur openen. Dus toen zijn wij naar het Misraat Hapanim ja, in de hemel gegaan. Daar zit de Oude van de de Ancient of Days. Daar is de rechtbank. En toen zeiden we, hè, en ik weet nog dat we voor het raam stonden in ons bovenkamertje op Urk eh, vorige week. En dan we zeiden Vader, ik weet we weten niet wat we moeten doen. We hebben hier een voorspraak op aarde, maar u bent eh, het ultieme Misraat Hapanim. Uw aangezicht. Voor uw aangezicht staan we. En ja, het was wel grappig, want we stonden voor het raam. En we wisten niet waar we specifiek buiten moesten gaan staan om dat te doen. We stonden boven, dus we keken naar de hemel. En ja... Dan denk je aan dat hele simpele woord. wat wij soms heel makkelijk gebruiken: van nou, als de heer een deur sluit, opent hij wel een raam. Dus het is niet een Bijbelse uitdrukking, maar dat wordt vaak gezegd. Toen zijn we: Nou, heer, het maakt niet uit hoe we binnenkomen. Een raam mag ook. Maar goed, dat is ons verlangen. He, op dit moment zijn we in. in, in zeiden het, in het Engels: in limbo. en iemand vroeg wat betekent dat. en ik wist wel wat het betekende, maar kon het niet vertalen in het Nederlands. Later heb ik uitgevonden: het betekent in het ongewisse. En het is heel raar om het. In het ongewisse te zijn en plannen te maken alsof er niks gebeurd is. Om plannen te maken, net als Abraham die geloofde dat uh, God het niet zijnde tot aan zijn kon roepen. Ja. He, en daar, dat wordt later ook in de Hebreeën Ja, nou ja, er staat aan zijn en uh, tot het zijnde. Zo staat het zoals ik het zei. Maar inderdaad, zou, want hij ziet het. Hè? Hij ziet het aan. Maar wij mogen het ook zien, ook al is het er nog niet. Hij kan het tot aan zijn roepen dat het er zal zijn. Dus dat is ja, een les die wij op dit moment leren dat je toch door moet gaan met de dingen die God al gesproken heeft, ook al zijn de omstandigheden het tegenovergestelde. En dan vragen heel veel mensen ons, ja, maar hoe denk je nou dat het gaat, en heb je al wat gehoord, en hoe, hoe ga je dat dan doen? Ik zeg, ja, ik weet het niet, we gaan gewoon door, hij heeft gesproken, we gaan door, en ja, op het moment dat het nodig zal zijn, dan zal hij laten zien wat we moeten doen, en de deur opent. Want het zou, en ik denk dat dit een les voor ons allemaal is, in de tijd waarin we leven, want we zijn geneigd om te stoppen, te wachten voordat we zogenaamd in geloof weer verder gaan. Maar in geloof wandelen zoals Abraham en al die geloofshelden in Hebreeën, die zijn degenen die doorwandelen. Ook al konden ze nog niet zien. En, en moesten ze ook wachten tot de vervulling kon komen omdat wij daar ook bij betrokken zijn. Dus ik denk dat wij, en ik moet zeggen het is niet altijd even makkelijk, want in je vlees wil je liever alles een beetje georganiseerd en duidelijk hebben. Maar is het een les die we heel hard nodig hebben in de toekomst? En dat we luisteren naar hem en ja, gehoorzamen eh, ondanks de omstandigheden. Dus ja, luisteren naar hem. Eerder zongen we ook een lied daarover, en, uh, dingen doen, gehoorzamen. Um, ja, was ook voor ons gehoorzamen om naar Rome te gaan. Omdat ja, ook ik zo'n ontzettend verlangen heb dat Yeshua terugkomt. Niet om mij naar de hemel te halen, want uh, ik wil hem ontmoeten en samen verder met hem optrekken en zien wat er gebeurt, samen het koninkrijk ja, zien hersteld worden. Maar ik besef me dat hij dus eigenlijk eerst verlost moet worden van de ballingschap waar wij hem hebben vastgehouden in onze religies. Dus dat is heel raar dat wij de verlosser moeten verlossen. Uh, maar iets moet er op aarde gebeuren voordat hij uit de hemel kan komen. De Joden zien hem als de Messias die eerst gekomen is, ja, als de Messias ben Jozef. Dat is de voorganger die dus de weg baant voor de Messias Ben-David, die zal komen en die het koningschap zal herstellen aan Israël. En dat is eigenlijk ook wat de verwachting was van de discipelen. Want toen Yeshua was opgestaan uit de dood... ...toen verwachten ze dat hij het koningschap zou herstellen aan Israël. Daar was een discussie over in handelingen 1, he, daar lezen we vaak overheen... ...want, wij lezen alleen maar vers 8, ze moesten in Jeruzalem blijven om kracht van omhoog te ontvangen. Vervuld met de Heilige geest en al die nadruk. Maar dat, die kracht kregen ze omdat ze wisten dat koningschap moet hersteld worden... ...maar eerst moet dat evangelie van het koninkrijk in de wereld verkondigd worden... En ja, dus zij begonnen dat ook te begrijpen. Ik weet niet wanneer die gedachte van, uh, in het Jodendom ontstaan is van de twee types messias. Maar daar wordt nu wel over gesproken. Dat, he, de messias ben Jozef is al gekomen. Messiaanse joden hebben ons daartoe aangezet om dan in Rome ook specifiek, specifiek te bidden. He, om he, de, de messias die in, in, in ballingschap is vrij te zetten. Opdat de messias ben David zou kunnen komen. Nou. Er is een gedeelte in Zacharia 6, vers 13. Als je het in de MBG leest dan staat er dat hij met majesteit bekleed zal zijn en als heerser zal zitten op de troon en hij zal priester zijn op de troon. Daar zie je dus twee aspecten. Van hij, alsof er twee, of dat er een dubbele persoon op de troon zit. En het mooiste wat er dan staat, er zal heilzaam, over, heilzaam overleg zal er tussen hem beiden zijn. Dus het is niet zo gek dat zij de joden dus uh, een soort twee messiassen verwachten. In um, de herziene Statenvertaling staat er niet heilzaam overleg, maar vredesberaad. En het woord shalom wordt daar ook gebruikt. Dus niet het woord voor heil, hè, waar het woord Yeshua ook van afgeleid is. Maar nee, er staat shalom. Nou, dat is een heel anders vredesberaad dan dat wat ze nu in de UN proberen. Hè, constant wordt die term gebruikt. Hè, uh, gaan we spreken over de vrede in het Midden-Oosten, het vredesberaad, nummer 1, 2 en nou ja, hoeveel maar niet. En aan de andere kant zien wij, en als we daar ook voor bidden, hè, dat die, ja, die, de Messias hè, die komt heersen, maar ook die als priester zal functioneren. Hè, dus dat, als je daarover nadenkt, dan zie je daar ook weer in verborgen het, uh, het uh, koninklijk priesterschap, wat dus ja, op de troon zal gaan zitten en tussen hen zal heilzaam of uh, ja, uh, overleg zijn, uh, vredesberaad zijn. Dus die twee messiassen die ja, komen eigenlijk zou je kunnen zeggen samen op de troon te zitten, net zoals wij ook samen als het priesterschap, wat je dus heel erg sterk ziet aan de kant, om maar even te zeggen, van Ephraim of het huis van Jozef. Wij zijn, hebben heel sterk, we doen voorbeden, we, staan, we zijn bemiddelaar. He, dat is dat stukje wat in onze genen, in ons DNA, meegegeven is als de bemiddelaar te zijn. We hebben eigenlijk helemaal vergeten wat het is om te regeren, want we hebben helemaal geen visie voor een koninkrijk hier op aarde. Maar dat is iets wat Juda heeft vastgehouden. He, dus, um, uh, om samen te kunnen komen uh, in dat koninklijk priesterschap, heeft Yeshua ook gezegd toen hij met zijn discipelen, um, ja, wat wij nu zouden noemen de sederavond uh, vierde, maar de Pesachmaaltijd at. at. Dan spreekt hij ook over dat hij er verlangt, er verlangt om die maaltijd te eten. Hij verlangde ernaar, maar hij zei ook, ik verlang deze maaltijd en deze beker te drinken met jullie in mijn koninkrijk. En het is alsof er dus nog één beker is die hij niet gedronken heeft. En dat is op de sederavond ook zo. Dat is de beker van het nieuwe verbond. De apostelen, als Yeshua sprak over het nieuwe verbond, dan wisten ze dat Jeremia daarover profeteerde. En we weten, het bekende hoofdstuk, daarom wil ik het nu niet opzoeken. Uh, Jeremia 31, waar geschreven staat. Ook over Ephraim en Juda, En over dat hij. Het, he, in de komende dagen. zal hij het verbond vernieuwen met het huis van Juda en met het huis van Israël. He, en Yeshua. Ja, spreekt daar ook over. in de context van de Peestagmaaltijd. En als wij eraan denken. als wij uh, sommigen van jullie vieren ook de feesten. misschien de meesten wel. Uh, dan. Weet je, als, je de, als het Pesach is, dan is daar de zeder-maaltijd, want er is een bepaalde orde, volgorde. En er zijn eigenlijk vijf bekers, maar vier staan centraal en de vijfde is die extra van Elia. En de laatste beker wordt na de maaltijd gedronken. Die wordt vaak de beker van lofprijs genoemd, maar de Joden zien het ook als de beker van de aanname. Want welk vers wordt als laatste daarop betrokken is, ik zal jullie aannemen als mijn volk. En ik zal jullie God zijn. En dat is ook gebeurd. Want in, he, met Pesach was het beeld van je moet klaarstaan. Ongezuurde broden. He, bloed aan de deurposten want je vertrekt. En pas op het moment dat ze bij de berg Sinaï waren, toen zijn ze als volk aangenomen. Dus dat is iets wat later vervuld werd. En hetzelfde als met de bekers. Drie bekers, zou je kunnen zeggen, die zijn al leeg gedronken, maar er is nog één beker waar Yeshua ja, naar verlangt om die met ons te drinken. En dat is ja, bij mij heel diep binnengekomen. Het meest duidelijke staat het in Lucas 22. Um, maar dat ik denk, ja... Dit is waar ik naar verlang. En hij, eigenlijk zou je kunnen zeggen, Yeshua, of um, de vader, in de naam van Yeshua, heeft ons op reis gestuurd met die beker. Als het ware van, uh, symbolisch drinken we eruit, hè, maar aan, met het verlangen van, ja, Yeshua kom, ik, wil, ik verlang er naar dat dat... ...verbond ook werkelijk vernield wordt. En hier zijn wij we weer als christenen, wij zeggen heel makkelijk... ...ja, ik ben geënt op de Olijfboom, zonder nog verder over na te denken... ...dat het in realiteit eigenlijk nog helemaal niet vervuld is. Dat alleen geestelijk, we ervaren er iets van... ...maar de realiteit van dat we, de, dat we samen op die ene boom zitten... Hebben ...we hebben heel erg moeite om samen zelfs een gesprek te voeren met Juda... ...of ons verbonden te weten met ons voorgeslacht... Wij gaan nu pas ontdekken dat Abraham, Isaac, Jacob onze vaderen zijn. Terwijl ik dat zei moest ik eigenlijk een ander voorbeeld denken wat hier verder niet in mijn aantekeningen staat. Want als je heel goed geweest bent en je hebt mijn lange Engelse brief aan de aboriginal leiders gelezen, daar staat dat verhaal in. Maar um, ik wil het ook wel even in het kort zeggen... Het uh, is dus maar een stukje uit de brief. Maar een ervaring die we daar deden toen Janni en ik met de beker dat land rondgingen helemaal. En het land eigenlijk moesten verzegelen op de zesde dag. Omdat de Shabbat komt. Opdat zij voorbereid worden voor hun rol in zijn koninkrijk. Terwijl ze ook wel een rol nu spelen. Maar een belangrijke rol gaan spelen in het koninkrijk. Het gaat door. En... Nou, toen kwamen we ook bij een, uh, een graf, stonden we, en zijn, zijn naam was uh, William ba uh, Barak. I en die leefde in 1800, dus uh, ik heb hem nooit gekend. Um, ja. Hij was van een stam, wie is naam ik bijna niet uit te spreken, de Woon Juderius of zoiets. Uh, een, uh, moeilijke naam, woonde ook in een moeilijke plaats, Koran, Koran Derk, uh, allemaal tongbrekers, maar... Um, dat was um, van de 60.000 60 uh, ja, 60 mensen ab Aboriginals van die stam zijn er 58.000 uitgeroeid, gedood. 2.000 bleven er over. Alleen al dat verhaal te lezen, alleen daar al, ja, word ik boos? Maar dat mag ook niet. Maar dan denk ik wat erg, wat vreselijk. Die 2.000 die werden geleid door John Green een een, een zendeling die verder niet in de geschiedenisboeken te vinden is... dan alleen daar en waar hij begraven is, maar zijn achtergrond... hij kwam uit Schotland, maar verder hebben we niks kunnen achterhalen. Uh, maar in ieder geval, hij is met deze... Over, dat overblijfsel ten noorden van wat Melbourne werd, grote stad. ten noorden zijn ze daar een settlement of een community begonnen. Coranderen. En dat werd heel succesvol. En... Zowel geestelijk, want daarom heeft deze man ook de naam Barak aangenomen. En toen dat ontdekt werd, toen sprak, ik zeg maar heel, heel simpel, het, de overheid die toen regeerde in Australië, dat kan niet, aboriginals kunnen niet succesvol zijn. Wij ontmantelen deze community. Toen werden ze in ballingschap gevoerd naar een eiland, wat we ook bezocht hebben... En deze Simon Barak en ook nog, um, nog een Simon Wonga. Zijn, uh, en, en die is, uh, William Barak, die is toen ja, eigenlijk ja, daar gestorven, zijn doorgegaan. Maar ja, heel erg teleurgesteld. Maar toch was er een rijke christenvrouw die toen hij stierf zorgde dat hij begraven kon worden op de plek die zo succesvol was. Daar is zijn graf tot nu toe. Um, en daar stonden wij toen. En zagen we nog een paar graven uit die tijd. Ergens achter een school en er is een klein beetje herkenning in Australië voor wat daar gebeurd is. Maar wat mij zo trof toen, toen wij daar dus de beker namen en ja, eigenlijk in herinnering aan al die doden, die onschuldige doden. Daar ons brood, onze matzes verkruimelde in een graf legden. en daar de beker van het verbond dronken en toen de rest uh, uitschonk over dat verbruizelde, verbruizelde brood en het bloed van Yeshua luider liet spreken dan al het ja, bloed van onschuldigen dat haar vergoten is en als het ware verzoening deed voor wat daar gebeurd is toen was ik zo ontroerd want toen dacht ik ineens, wauw ik ga die William Barak ontmoeten als hij opstaat uit de dood. En toen voelde ik er verbondenheid met generaties. En dat was zo'n bijzondere ervaring. Dat ik denk, dat is mogelijk. En ja, hoe dus ja, belangrijk is dat we ons uh, verleden kennen. Dat we weten hoe we bij de familie horen. Die familie is zoveel groter dan we denken. En hij legt zelfs relaties met het verleden, zodat we in het heden ja, daarvan mogen leren. Maar dat we in de toekomst ja, ook beseffen dat we met elkaar, met, samen met alle heiligen, een rol zullen vervullen in de opstanding. En hoe je nu leeft, hè, of het voor sommigen geleefd hebben, hoe je nu leeft, is bepalend voor je plaats in zijn koninkrijk. En daarom is het zo belangrijk... Dat we niet passief worden als de deur naar Israël dicht gaat. En we gaan maar zitten wachten. Hoe we nu leven. En ik wil zo leven dat ik een weg mag voorbereiden. Voor mijn plaats in zijn koninkrijk. Het hoeft niet de hoogste plaats te zijn. Maar zijn plaats. Waar ik me veilig voel. Nou dan ga ik nog iets persoonlijks zeggen. Want die vraag, dat had ik tegen de heer lang geleden gezegd. Een plek wil ik in uw koninkrijk waar ik pas. He, en ja, ik wil, want ik had, er waren mensen geweest. En nou, dan zie je, dan ga ik straks mijn eigen tijd. <laughs> komen weer de verhaaltjes eruit. Um, maar. Ik, ik had ergens gelezen dat zendelingen. die. Uh, iemand had een beeld gehad van de hemel en die had gezien. en dat noemden ze toen nog beeld van de hemel. ik denk van de Nieuwe Aarde of het Koninkrijk op Aarde. maar die persoon die zag dus. dat daar ook de zendelingen. Uh, nog steeds bij hun stam waren en daar, dus het, koning, uh, het, uh, het evangelie verkondigde. Dus nog steeds diezelfde, op toen dacht ik, ja, ik hou heel veel van de bausis, maar ik wil toch niet weer daar zijn, ik wil dichterbij zijn. En toen had ik nog niet zo'n begrip van dat je ook in de geest... Ik kan ja, reizen, zal ik maar zeggen. Of kan zijn waar je denkt. Of in ieder geval zo'n voorstelling hebben ervan. Zoals dat met Yeshua mogelijk was. Dus ik kan gelukkig ook makkelijk bij de Bautis even zijn. En ik kan ook in Jeruzalem zijn. Maar toen kreeg ik, in heel heel veel jaren geleden. Toen kreeg ik dus een droom. Of een, ja, meer droom dan visioen. En toen zag ik mijzelf in Jeruzalem. Bij de tempel. Witte marmeren treden. Ik zag de troonkamer. Ik zag vaag... Uh, ja... De vader of Jeshua, maar ja, die zijn één, dus als je de vader gezien, heb je Jeshua gezien. Of als je Jeshua gezien hebt, heb je de vader gezien. Dus iets van de vader en de zoon zag ik daar, zijn geweldige gestalten. Ik zag de apostelen om zijn troon, en die kwamen binnen, en die, ja, die, die, die zaten daar te vergaderen, zou je kunnen zeggen. En ik kwam binnen, en er waren mensen, ik zei, ja, oh, ja, ja, wil je binnenkomen? Ja, nou, ik was naar de troon. En toen zei de vader, mijn deur staat altijd voor je open... En hij, wat ook zo bijzonder was, ik kon precies horen wat daar besproken werd in die troonkamer. En ik zal niets zal er voor je verborgen zijn. Nou, toen was ik heel erg blij. En toen dacht ik van, nou, die, die plek is goed. En of het zo zou gaan, dat weet ik niet. Maar zo stelt de Heer je tevreden. Nou, niet tevreden, het was niet een soort dooddoener. Nou, nou, nou, dat mag ik niet zeggen over een vogeltje. Nee, maar, niet. Niet doen. Nou, maar soms... er doe... ver uit. Uh, Ja, ik weet er weer uit, maar... Soms zijn we geneigd om met dooddoeners... doeners, euh, een gek woord natuurlijk... maar euh, tevreden gesteld te worden. Ik wil niet door mijn vader, door de heilige geest... met een dooddoener tevreden gesteld worden. Dus daarom vertrouw ik erop dat dit een beeld was... van iets wat hij weet omdat hij mijn hart kent. Maar we zijn geneigd soms... en ik zal er niet in detail op ingaan... maar om, soms omdat je ziet dat mensen ja, verdrietig zijn... kinderen teleurgesteld zijn... dan zeggen we soms dingen die niet echt waar zijn. En ik denk, voor mij is het heel belangrijk... dat we waarheid verkondigen. Want er is al zoveel leugen binnen de kerk gekomen. Dus laten we daar voorzichtig mee zijn. Daar hadden we een paar lessen van geleerd. Maar um, Jannie wil niet dat ik daarover heb. En als je persoonlijk... <laughs> kan je met Jannie spreken. Daarover. Als je daarnaar wil vragen. Maar goed, het gaat er dus om... dat we... Um, ja... één familie... Eén volk weer zullen worden met één Messias. En dus je ziet hier die twee Messiasen, maar uiteindelijk zal het één worden. Maar misschien gebeurt dat pas eh, als we samen eh, met Yeshua, met de Messias... Um, de beker drinken waar hij zo naar verlangt, want dat is de beker van het nieuwe verbond. Hij drinkt het met het huis van Juda en het huis van Israël. En dat geloof ik dat dat nog vervuld moet worden en dat we daarop ons aan het voorbereiden zijn en dat deze zesde dag, zoals ik het altijd noem, een belangrijke dag is, um, een dag is um, waar wij Zoals je hier op dit plaatje ziet, het is duister, want de Shabbat was al begonnen. Eh, staan we klaar, letterlijk in de woestijn, aan de grens eh, met Edom. Staan we, eh, niet ver van waar wij wonen, klaar met de tafel, de Shabbatstafel. Omdat we geloven dat er een ontmoeting zal plaatsvinden, daar in de woestijn. Bij de grens van Edom. Ik vertelde er net al dat die conferentie in Rome was daarop gericht. De Messias moet vrijgezet worden uit Rome, eh, komen uit Edom, eh, zodat hij dus inderdaad door die poort kan komen en daar het beloofde land binnen kan gaan. Dat was eigenlijk wonderlijk, want dat is de reden dat Janni en ik van Jeruzalem in de tijd eh, een plek moesten zo zoeken om... Uh, de vader in de woestijn te ontmoeten. Dat was wat hij zei. Iris, ik wil je ontmoeten in de woestijn. Ik wist niet dat dat... Uh, ik wist zeker dat dat niet één dag ontmoeting was. Dus het was voor een langere periode. Wat hij precies bedoelde, wist ik niet. Ik wist alleen van... Ja, er zal een ontmoeting in de woestijn plaatsvinden. En de vijf jaar dat wij nu zogenaamd gewoond hebben in uh, Israël, in de Arava, en daar ook heel vaak heen en terug naartoe gegaan zijn. Huisjes hebben gehuurd, als is dus vlakbij de grens, is bij die plaats waar je eigenlijk op de grens staat en ja, kan zien naar Edom. Um, en daar, die plek in Edom, sommige van jullie hebben dit al veel uitgebreider gehoord van mij, maar er zitten misschien ook mensen in de zaal die... Wie heeft nog nooit Jezaja 63 of een boodschap van, over Bosra gehoord? Uh, nee, nou daarom wil ik het ook herhalen. Ik vind, sorry voor degenen die dit al vaker gehoord hebben. En ook nog weer een keer lezen. Nou, Bosra betekent uh, schaapskooi. En in de bergen van Edom, uh, waar wij dus vanuit Israël naartoe kunnen kijken bestaat ook een plekje, een historische plaats die Bosra of nu Busaira is, heet. Um, en um, dat is de reden waarom wij daar gebracht zijn. Bosra betekent schaapskooi en in eerste instantie wil ik met jullie lezen uit uh, Micha uh, 2 vers 12 en 13. Zodat ik je niet kwijtraak als ik verder over deze dingen spreek. Um, en dan staat er dat... De vader zegt, voorzeker zal ik u, o Jacob, met andere woorden Israël, in uw geheel, dus de hele familie, bijeenbrengen. Voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal ergonzen van mensen, dus een grote kudde. En dan zal de doorbreker optrekken. De doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit. En de Heer of Yahweh en Jehovah... Uh, aan hun spits. Dus dat geeft een soort plaatje weer van mensen, maar ook van schapen. Nou, vanmorgen hebben we het al gehad over die vergelijking tussen de verloren schapen letterlijk en de verloren schapen geestelijk. En, uh, dus we hebben vaak een natuurlijk voorbeeld om de geestelijke kant, uh, geestelijke bedoeling van God te begrijpen. Nou, dit gedeelte komt overeen met uh, een profetie van Jezaja, waar ook... ...de naam Bosra genoemd wordt. Hier in Micha lees je niet de naam Bosra, maar hij staat er wel. Want het is de kooi, de schaapskooi. Dus als je onder je tekst zou kunnen kijken naar het Hebreeuws... ...dan zie je daar het woordje Bosra staan. En verwijst niet alleen naar die plaats die wij in de berg van Edom kunnen zien... ...maar ook naar een profetisch woord van Jezaja wat we geloven dat een belangrijk woord is in deze tijd. En in Jezaja 1 tot 5 lezen we alleen... Eh, zien we dat Jezaja uitkijkt naar Edom. Dus hij moet ergens gestaan hebben waar wij ook vaak staan... of in, alleen in de geest. En hij ziet daar iemand uit Edom komen in helrode klederen... Van Bosra staat hier. Die daar praalt in zijn gewaad. Hij zegt dus, hij stelt eigenlijk een vraag. Wie, eh, wie is dit? Eh, vier voortschrijdt in zijn grote kracht. Eh, of, en dan is, krijgt hij een antwoord. En dan zegt die persoon, die zegt. En dan legt die persoon dus uit, uh, niet alleen waarom zijn klederen rood en bebloed zijn, maar hij zegt in vers 4, want een dag van wraak had ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen. Hele bijzondere combinatie, er, moet, er zal een oordeel komen, maar er, dat gaat gepaard met de verlossing waar we allemaal naar uitzien. En ik geloof dat dat ook de situatie zal zijn op aarde als dit zo verder ontwikkelt. En dan, tenslotte, waar ik uh, nog een vers waar ik later nog op terugkom. En ik zag rond, maar er was geen helper. Ik ontzette mij, maar niemand bood steun. Toen verschafte mijn arm mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde mij. Dus we zien dat die persoon dus uit Bosra komt of uit Edom. Dus ergens bij de grens van het beloofde land. Dat is de plek waar de Heer ons toen naartoe geleid heeft. En, en bij die grens, zoals je op dit plaatje ziet. Eh, hebben wij dus gestaan met onze beker, klaar om ja, te verwelkomen. Diegene die komt. Um, en uit Bosra. Dus uit, die doorbreekt met alle andere schapen. zoals in ieder geval in uh, Micha beschreven staat. Um, dit plaatje zie je dus um, een voorbereiding dat er een weg gebaand wordt vanuit Rome. Um, een vergelijking met Ezo gemaakt wordt, wat ik zo ga doen, maar ik duid even een plaatje aan, en dat hier ergens een ontmoeting plaatsvindt, um, waar wij op dit moment bij stil moeten staan. Waar, waar ik jullie ook mee wil uitdagen, met een ontmoeting in de woestijn. Um, daar zal ik straks meer over zeggen, maar zie, het is een ontmoeting die als het ware omhoog gaat, en dan verder de weg um, gaat naar Jeruzalem En dan zie je het contrast tussen Jacob en Esau. Of de nakomelingen van Esau en de nakomelingen van Jacob. Want in die tijd dat um, Jacob en Esau leefden, vonden er al ontmoetingen plaats, zou je kunnen zeggen, bij de grens van Edom. Hier zie je dat Esau en Jacob elkaar eindelijk weer ontmoeten. Zij waren, of zijn, ja, waren, een tweeling. En de Joden zien hen als een voorbeeld. Er zijn niet zoveel tweelingen die genoemd worden in de Bijbel. En als ze genoemd worden, zijn ze belangrijk. Um, en hier zie je dus die twee, die ja, eigenlijk van dezelfde vader en moeder, zoon van Jacob, uh, zoon van uh, Isaac, um, Jacob en Esau. De Joden zeggen, uh, ze zijn een voorbeeld van de mens... Met een jetser hara en een jetser tof. Misschien heb je die uitdrukking nooit eerder gehoord. Maar jetser is ja, de neiging tot. Dus die tweeling laat zien hoe de mens eigenlijk is. Je kan een mens zijn die de neiging heeft tot het kwaad. En je kan een mens zijn die de neiging heeft om het goede te doen. Maar... Als je de neiging tot het kwade hebt, dan heb je de keus om te het kwade te overwinnen en het goede te doen. Maar als je het goede hebt, loop je ook het risico dat je kiest voor het kwade. Dus in wezen is er eigenlijk geen verschil. Dat is eigenlijk misschien de manier waarop de uh, uh, joden daarover denken. Nou, Het woordje jetser ben ik op een gegeven moment op gaan zoeken of kwam het eigenlijk tegen. Want... Je leest dan over die uitdrukking Jetser Hara en Jetser Tof. En in ja, de toch wel strijd waar Janne en ik doorheen gaan. En, en, van het ongewisse of het in limbo zijn. weet je elke dag toch weer. Ja, moet je proberen om je vrede te bewaren. En ik werd een, in een ochtend wakker. met de tekst. standvastige zin bewaart gij een volkomen vrede. Nou ja, dat is fijn om zo wakker te worden. Maar ja, wat is standvastige zin? En toen zocht ik dat op. En dan eigenlijk betekent het letterlijk standvastig, het woord voor zin is jetser. En het woord voor standvastig is eigenlijk, nou ja, je, je, je, je, uh, je jetser toevertrouwen of laten leunen, uh, hè, dus... Uh, ja, vandaar het woordje standvastig. Dus niet om te vallen, maar toch in vertrouwen te leven, te blijven staan. En die bewaart gij in shalom, shalom. En dat betekent dan volkomen vrede. Omdat er twee keer shalom gezegd wordt. En yet, toen ben ik verder gaan nadenken. Jetser... Uh, en gaan opzoeken, betekent eigenlijk vorm. En dat wordt heel vaak vergeleken met een aardevat. Als je iets leest over de pottenbakker en vorm, dan heb je daar die jetser. Dus toen realiseerde ik me, ja, dit zijn wij, aardevaten, uh, die gevuld moeten worden. He? En uh, uh, wat eet je, waar vul je je mee? Met de, he, met de vrucht van de boom van kennis, van goed of van kwaad. Um, dus... Um, ja, onze jetser. Hoe blijven we, ja, standvastig is hoe wij ons vullen met de waarheid uh, die ook vrede geeft en ons vrijzet. Dus ja, in mijn de denken en on onderzoeken naar Ezou, die dus het beeld werd van de jetser hara, dus tot het kwade. Maar degene die dit onderwijs ook gaf, uh, een, een Messiaanse jood, die zei, hij zegt maar, um, Ezou had wel het vermogen om... Het kwade te overwinnen als hij de Jot in zijn leven toeliet. En de Jot ja, verwijst naar, oh, aan de ene kant, uh, Jehovah, maar de letters van Ezou's naam, als je daar een Jot aan toevoegt en je schuffelt ze een beetje dan staat er Yeshua, want er zitten dezelfde basisletters dan in. Dus als wij het kwade overwinnen, ja, dan komt er verlossing... of dan ja, komt Yeshua tevoorschijn hè, en hij zal ons redden. Jacob daar tegenover heeft de Jot al in zijn naam, Jacob. Maar als hij zich uh, niet door Jehovah of Yahweh laat leiden... Dan is die jotte niet meer en dan is hij een akav een hielenlichter of een leugenaar. En nou ja, daar kunnen we op verschillende manieren over nadenken, maar je ziet best in het leven van Jacob, hè, hoewel dat ook ten positieve gebruikt is, er ook een heleboel ja, dingen zijn die niet um, echt heel duidelijk um, waarheid was. Um, maar daar komt in ieder geval die uitdrukking vandaan, hielenlichter. Dus. Je kunt iets leren van deze twee, Esau en Jacob, die elkaar dus bij, he, in de woestijn bij Edom ontmoeten. Want Esau was in het gebergte van Edom gaan wonen, he, in het seir En daar kwam hij tevoorschijn om Jacob te ontmoeten. Dat was een goede ontmoeting. Want Esau eh, overwon het, zijn boosheid en het kwaad. En hij vergaf, denk ik, op dat moment Jacob en Jacob... Um, ...had ook heel veel lessen geleerd in ten tijde van zijn ballingschap... Eh, ...waardoor hij Israël kon worden en waardoor die ontmoeting heeft plaats kunnen vinden. Maar later zie je dan dat Edom terug, eh, Ezo teruggaat naar Edom... En daar in het gebergte van Seir ook zich vermengde met de nakomelingen van Ismaël. En dan zie je dat daar een vijandschap ontstaat, wat verder uitgebreid in de Bijbel beschreven wordt. Een eeuwigdurende vijandschap met de nakomelingen, het volk dat eruit voortgekomen is en dat is Amalek. En die eeuwigdurende vijandschap die heeft invloed gehad, ja misschien nog tot vandaag toe, eh, op het leven van de Israëlieten... Eh, toen ze uiteindelijk na de ballingschap en de slavernij in Egypte uit, het, uit Egypte terugkwamen... en ook na een lange reis bij de grens kwamen van het beloofde land... toen werden ze tegengehouden door Edom, door de Edomieten. Het werd hun niet toegestaan om door het land van Ezou te reizen. Ze moesten ergens ja, omheen en toch daar niet zo ver bij de grens... de oversteek naar het beloofde land. Bij de grens met Edom wordt er beschreven dat daar iets gebeurde... Um, en is dat ook misschien weer een voorafschaduwing van iets wat wij nu zien gebeuren of gaat gebeuren bij de grens met Edom. Of wat we gelezen hebben in Isaiah 63. Um, ik wil niet allemaal lezen, in, het staat allemaal in de Torah. Maar in nummerie 33 lezen we dus de geschiedenis van Israël die dan kampeert um, bij de berg Hor. Met, uh, bij de grens van het land Edom is. En dat is waar Aaron... Als hogepriester, we weten dat hij hogepriester was, stierf. Tenminste, dat wordt daar beschreven. Hij stierf in het 40 veertigste jaar, dus vlak voordat ze het beloofde land ingingen, nadat ze uit Egypte zijn vertrokken. Een meer gedetailleerd verslag vind je in nummer 20. Want daar krijgt Mozes de opdracht om Aaron en Eleazar zijn zoon mee te nemen, de berg op. En daar moet Aaron zijn kleren uitdoen. Uh, en ja, hij wordt ontdaan van zijn kleding. Of hij in zijn priesterlijk gebaat, nou als hoge priester zo naar boven ging, of een gewaad, dat weten we niet. Maar het was in ieder geval een soort amstgebaat. Want het was heel erg belangrijk, omdat daar een soort overdracht van de bediening plaatsvond. Want de kleding op die berg daar, moest de mantel, het amstgewaad van Aaron... ...aan Eleazar gegeven worden. En daarna stierf Aaron... ...en toen kwam Eleazar als de nieuwe hoge priester naar beneden. Um, en wat... Ja. ...Aaron was een, hij was een hoge priester... ...en hij leidde het, het priesterschap... ...en uh, misschien weten jullie... ...dat zij het priesterschap op zich hebben genomen... ...omdat de eerstgeborenen van Israël hun rol, rol niet vervulden. Ik ga daar nu niet dieper op in... Maar dat staat ook beschreven in de Torah. En dus zij zijn de bemiddelaars voor het volk geworden. Dus ergens kan je ook nog de rol van Ephraim daarmee vergelijken. De priesterlijke rol, ik had het al over die, de priesterlijke rol van de Messias ben Jozef en de koninklijke rol van de Messias ben David. En die komen wij tegen in onze identificatie met ja, de Messias ben Jozef. En ook als wij onszelf uh, zien als zonen van Jozef, dan zie je daar ja, de rol in. En dan zie je ook later, hè, Aaron was natuurlijk niet van het geslacht van Jozef, maar hij nam de rol op, uh, met zijn, uh, omdat ze als Levite, uh, naast Mo Mozes natuurlijk ook van dezelfde stam... Um, opgetreden hadden als bemiddelaars toen heeft Israël gezegd neem jullie die rol maar op van de eerstgeborenen nou daar is er nog een heleboel over te zeggen maar het bijzondere hier is dus dat die rol van de eerstgeborenen, of die rol van de bemiddelaar het priesterschap overgenomen wordt door Eliazar en Eliazar ja betekent letterlijk Gods helper dus is eigenlijk een beeld van de heilige geest en zo kan je dus ook, zou je kunnen zeggen, dat Yeshua, net als Aaron, hij was natuurlijk ook een beeld van de hoge priester naast zijn koningschap en zijn, ja, zijn, rol, zijn profetische rol. Maar hij moest zijn mantel afleggen, dat weten we, hè? letterlijk deed hij dat ook, want de heilige geest nam die rol over. En... Dus je ziet meer van die voorbeelden en die vonden ook allemaal ongeveer plaats in dat gebied. Uh, he, Jeruzalem uh, aan de grens, he, met uh, he, uh, Edom is wat zuidelijker, um, um, ook Elia en Elisa, um, de rol die Elisa overnam, nam de mantel. Dus wij zien ook dat wij die mantel van de heilige geest ontvangen hebben. Maar zoals we net al gelezen hebben, zijn we niet alleen maar priesters die voorbeden doen, die bemiddelen, maar uiteindelijk moeten we een koninklijk priesterschap worden dat met hem zou kunnen regeren, wat we net in Zachariah gelezen hebben. En nadat Yeshua zijn mantel heeft afgelegd, uh, hij was toen al... En ook al, dat was toen hij gekruisigd werd. En ook al was hij opgestaan uit de dood. En is hij naar de hemel gegaan. Heeft Rome eigenlijk geprobeerd om hem vast te houden in ballingschap. En ja, toen wij in Rome waren vergeleken we het ook met. Ja, ze hebben hem gevangen en gehouden als een baby in de armen van Maria. En als een man die nog aan het kruis hangt. Dat is de gevangenschap, de ballingschap van Yeshua. En... Zoals ik al zei, hebben wij zelf als christenen soms ook nog, eh, houden we de Messias, Yeshua, gevangen in ons eigen leven. He, en hij moet eigenlijk verlost worden. En dit ja, zou je kunnen vergelijken met eh, wat Petrus bedoelde toen hij vervuld was met de heilige geest en zag dat Yeshua naar de hemel gegaan was. Toen sprak hij uit van deze Yeshua moet blijven in de hemel, ja, het, dus als het ware ook in een soort gevangenschap, maar blijven tot het herstel van alle dingen zal komen. Dus aan de ene kant wordt de Messias, ja, of die kan nog niet terugkomen, die wordt vastgehouden uh, in de hemel, uh, omdat wij misschien nog hem uh, ja, niet de ruimte geven om tevoorschijn te komen. Maar in de tijd dat wij naar Rome gingen, dat hebben sommigen van jullie misschien nog herinnerd, ook in de brieven die we daarover schreven. speelde ook de tijd van de inhuldiging van Donald Trump. En dat heeft mij, dat was ook de context om te kijken naar wat er in deze tijd gebeurt. En dat vond plaats sowieso op 20 januari op een vrijdag. Een zesde dag, een dag van voorbereiding. Voor mij zijn, waren dat allemaal in het natuurlijke profetische bevestigingen... van wat de vader telkens tegen me zegt. Iris, het is een zesde dag. Het is de dag van voorbereiding. Wat gebeurt er letterlijk op deze zesde dag voor de Shabbat? Er komt een nieuwe wereldleider. Donald betekent letterlijk, zijn naam betekent wereldleider. En Trump, nou ja, dan weet je waar dat vandaan komt. De trompet, de Trump. Um, hè? En, maar toen hij ingehuldigd werd en alle leiders van de wereld bij elkaar waren... was en dat las ik in het nieuws... was er een designated survivor. Die werd genomen naar een plaats verborgen... om eventueel tevoorschijn te kunnen komen... om de leiding of de regering over de wereld op zich te nemen. Je ziet hoe belangrijk Amerika ook zichzelf ziet... want ik geloof niet dat wij in Nederland designated survivors hebben. Maar die man was, had alles toevertrouwd gekregen... dat als er een grote aanslag zou plaatsvinden... ...dan kon hij naar voren komen. Dus als er een grote chaos zou geweest zijn... ...dan heb je daar die speciaal apart gezette aangewezen overlever. En daar zag ik ook duidelijk weer die vergelijking in met Yeshua. Want hij is onze designated survivor. En wanneer komt hij? Ja, misschien inderdaad als er een grote chaos is... ...om orde te brengen op deze aarde... En dan zal hij tevoorschijn komen. En dat is ook een van de redenen waarom we de laatste tijd meer stilstaan met die woorden. Waar ik zo later nog even op terugkom. Over het dal van Agor. Want Agor betekent verwarring. Maar in die verwarring gaat er een deur van hoop open. Dus aan de ene kant moeten we bewust zijn... ...in deze tijd dat er een chaos gaat komen. Bob, die hier ook is, die heeft me daar ook aan herinnerd... want ...of tenminste gezegd, er is er zelfs een boekje geschreven. Een chaos candidate hè, een, hè, over Donald Trump. En nou ja, hij brengt al genoeg chaos, zoals het is nu. Politieke chaos en wat er allemaal gebeurt. Maar die chaos is nog niet zo groot dat... Ja, Yeshua kan komen. Niet dat wij daarom chaos moeten creëren. Ik herinner me nog dat Achme, Achma... Achma, naam, kan ik ook oh, nee. nog... Achma, die dat Dat hij dus dacht en zei van zichzelf... Ik ben de leider die grote chaos gaat veroorzaken... opdat de macht die, de verlosser van de islam, zou kunnen komen. Nou, hij heeft best wel het een en ander geschud, denk ik. Maar hij, ja, hij heeft nog niet veroorzaakt... Uh, dat er zo chaos is dat inderdaad uh, de echte waarachtige uh, designated survivor zal komen. Maar we weten, we hebben net gelezen dat uh, visioen van Jezaja, dat straks, dat hij al zag de komst van degene die machtig is om te verlossen en die zal komen uit Edom. Dus weer bij de grens van Edom. Er zijn dus verschillende dingen die daar bij de grens van Edom Gebeurd zijn. Israël werd achtergehouden. Het is een belemmering. Edom belemmert ons. En als Edom ook met Rome te maken heeft. En het hele religieuze bolwerk. En uiteindelijk misschien ook wat wij zien als het, het, het, het bolwerk dat daar ontstaan is. Wat ook van vroeger eigenlijk. Of de wortels van vroeger heeft in het oude Babylon. Kan je ook een andere term daarvoor gebruiken. Het Babylon. Maar we zien dat hier heel specifiek. Edom en de grens bij, Edom, bij de grens met Edom bepaalde dingen gebeuren. Net op het moment dat het volk Israël het land in wilde gaan, kon gaan, beloofde land. En wij ervaren ook, dat is ook waar wij, niet alleen wij, maar waar we allemaal tegenaan lopen. Er is een, ja, een, een hindernis om het land binnen te gaan. En als we dat vergelijken met dat voorbeeld wat ik nu gegeven heb over Aaron en Eleazar, die de mantel had overgenomen. Um, zou je uh, kunnen zeggen dat Yeshua, um, ja, inderdaad de Heilige Geest gegeven heeft, maar misschien ook weer de mantel over zal nemen van de Heilige Geest als hij komt met ja, dat koninklijk gewaad, wat daar beschreven wordt uh, in dat visioen van. Uh, Bosra, wat we net gelezen hebben, Jezaja uh, 63 vers 1 tot 5. Uh, Want hij zal tevoorschijn komen als degene die machtig is om te verlossen. Hij, hij loopt als een, als een majesteit, als een koning, als een heerser. Um, maar wat mij persoonlijk altijd heel erg treft in dat gedeelte is dat er staat in Jezaja 63 vers 5. Er, hij keek rond en er was niemand die hem hielp. Totdat hij dan zegt, en dat is de woorden van Elohim, zijn, he, of wat Jezaja dan beschrijft. Zijn arm um, heeft heil beschikt. Uh, en um, zijn grimmigheid uh, was de toorn. Um, er was niemand die hielp tot die arm ja, zijn heil uitstrekte. De heilrijke arm staat er in sommige vertalingen. En toch was daar ook zijn grimmigheid. Die twee dingen zie je samen gaan. Je ziet, we lazen het net ook al over hè, de toorn die zal komen. Maar ook op, op hetzelfde moment zal dat verlossing brengen. We leven in een tijd waar God zijn toorn, zijn oordelen gaat uitspreken over de aarde. Waar veel ook over uh, gezegd is in, in het woord. Maar op hetzelfde moment is dat ook een teken van onze verlossing. En dan zal Hij zijn arm zijn, Benjamin, de, de zoon van mijn rechterhand. En dan zie je dat de Messias, of de twee Messiassen, die wij ja, hebben leren kennen, tussen hen is heilzaam overleg of vredesoverleg, de Messias. Ben Jozef en de Messias ben David, maar uiteindelijk moeten zij één worden. En daar is Benjamin eigenlijk een beeld van, zoon van de rechterhand. Want ook daar in Jezaja he, wordt gesproken over ja, Elohim, de machtige, die machtig is om te redden, komt. Maar ja, wie helpt mij? Mijn, mijn arm. En Yeshua is, ja, je zou kunnen zeggen, de arm en hij, zijn, hij is ook de voeten uh, van uh, Elohim die uiteindelijk op de olijfberg zullen staan. En we zien dus dat wat we gelezen hebben in Jezaja 63... te maken heeft met een bepaalde ontmoeting die gaat plaatsvinden. Daar aan de grens met Edom. En langzamerhand, net zoals met veel visioenen, zoals Daniel ook zegt... je moet blijven kijken in de nachtgezichten. Dan ga je meer zien. En ik heb al vaker gesproken... Uh, over Bosra, met veel mensen van jullie die hier nu op dit moment zitten. Sommige van jullie zijn bij ons op bezoek gekomen toen de heer zei ik wil je ontmoeten in de woestijn en we daar zijn gaan wonen. Zijn we bijna... Vaak hebben we mensen mee naar de grens genomen om daar te kijken. Uh, daar hebben bruiden gedanst. Waarom bruiden? Uh, zijn er van jullie die daar veel meer over weten, maar in deze gemeente heb ik nooit eerder gesproken over de bruid en dat er eigenlijk twee bruiden zijn. De bruid van Juda en de bruid van Ephraim. En op hoe wonderlijke wijze uh, de vader ons geleid heeft om die twee bruiden bij elkaar te brengen. En allemaal scenario's die hij ja, veroorzaakt heeft, die hij ons heeft ...laten ontwikkelen zodat het uitgebeeld is geworden in een dans die de dans van Mahanaim heet. Maar als die twee bruiden, die twee legers dansen zoals in het Hooglied staat... ...dan weten we ook dat die twee niet altijd zullen blijven dansen als twee aparte legers. Maar dat we net als die twee stokken bij elkaar komen... ...en uiteindelijk komt daar een gouden bruid tevoorschijn. He, die twee bruiden, het is elke keer weer in de Bijbel vol van twee die moeten één worden... En eh, net als die twee typisch van de Messias, uiteindelijk eh, is, worden die samen één. En er is maar één zoon die verknocht is aan de vader, zelfs. En uh, Juda sprak over Benjamin uh, dat hij een bepaalde band had met de vader toen hij bij Jozef, ja, als het ware, uh, bemiddelde van nee, vraag dat nou niet van mij dat ik Benjamin mee moet brengen, want die is op een bepaalde manier verbonden aan, aan mijn vader. En dat was ook zo, Jozef was dat ook. En daar zie je die rol uh, die in relatie tot de vader wordt weergegeven. En dan zie je dat Benjamin dus heel erg belangrijk is. En ja, de zoon van de rechterhand die voor ons de vader zichtbaar maakt. En dus naast de twee messiassen moet, uh, moeten de twee bruiden die ja, al profetisch gedanst hebben op vele plekken in Nederland en afgelopen Sukkot ook in Israël, die moeten één worden. En als een gouden bruid. En die gouden bruid... Ja, die heeft al vaker gedanst in de woestijn, net als de twee andere bruiden. Maar ja, we weten dat uh, er ook teksten staan, wie is dat uh, leunend op haar geliefde die uit de woestijn komt. En, en we weten dat er ergens een betekenis is van een ontmoeting in de woestijn. En ik geloof dat wij, Jan en ik, niet zomaar in de woestijn hebben moeten gaan wonen. En waar we dat plekje op dit moment nog steeds huren, in, in, in, in, in, in, vlakbij de grens met Edom. Eh, wij wonen nooit zomaar ergens, we kunnen ook nooit zomaar verhuizen. Eh, toen we in Jeruzalem woonden was het omdat de vader zei, ik wil je de plek laten zien die ik uitgekozen heb voor mijn naam. En nu je dat begrijpt wil ik je ontmoeten in de woestijn. En dan denken we van, oké, okay, wat houdt dat in? Is die ontmoeting al voorbij? Nou, ik geloof dat we iets hebben ontdekt over die ontmoeting in de woestijn. Dat wij ons daar, op dat plekje bij Bosra, als het ware beschikbaar moeten stellen... om aan die rechterhand van Yeshua verder op te kunnen trekken. Als hij komt om de weg te banen naar Jeruzalem. Op dit moment, als wij hem nu ontmoeten... Dan kunnen we hem alleen maar in het vlees ontmoeten. We weten vanuit het, wat Paulus schrijft dat er een ontmoeting zal zijn in de lucht. En dat, die tekst hebben we vaak weggeschoven. Want ja, daar is al zoveel over gezegd. Uh, en wij geloven niet in een opname. Uh, maar inderdaad geloven we niet... Geloof ik niet in een opname zoals ons geleerd is in de evangelische gemeentes, Spinkse gemeentes. van wij wij gaan hem tegemoet in de lucht naar de hemel. Om daar met hem te zijn voor altijd. Want Paulus zegt de ontmoeting in de lucht, zodat je altijd met hem zal zijn. Lucht, wat is lucht? Plus tegemoet gaan. Betekent hij is al ergens naar onderweg en wij ontmoeten hem en willen meegaan, die weg die hij wil gaan, die hij moet gaan. Waarvoor hij gestuurd wordt. Waarvoor hij uit Bosra komt. Ik heb de, de, de persbak getreden. Dat heeft hij alleen gedaan. Maar dat laatste stukje kijkt hij rond. Wie trekt er met mij op? Wie volgt mij? Lijkt ook een beetje op wat in openbaring staat. Wie zal het lam volgen waar hij ook heen gaat? Net als de bruid in het hooglied. Die het een paar keer gemist heeft. Maar toen toch achter hem aanging. En die in haar zoeken en achter hem aangingen. Niet de duidelijke weg gewezen kreeg door de wachters in de stad. En toen ze later nog bleef zoeken, werd ze in elkaar geslagen. Nou, dat ken ik hè, in de zoektocht, om achter hem aan te gaan, om onze geliefde te volgen waar hij ook heen gaat. En laten we niet verbaasd zijn hè, als de wachters in Jeruzalem ja, het kleed van ons aftrekken en eh, ons slaan en verwonden. Laten we niet opgeven en toch hem blijven volgen. En ja, dat, dat voel ik diep in mijn hart. En dat voel ik ook van dat dat de reden is waarom de vader ons gevraagd heeft om hem te ontmoeten in de woestijn. Om te luisteren naar zijn instructies en te realiseren... Ja, er zal een moment komen in die laatste fase van duisternis over de aarde. Die laatste fase dat er een ontmoeting in de lucht zal plaatsvinden. Daar denk ik heel veel over na. En dat is ook de reden waarom wij, en daar ga ik nu verder over spreken... Een speciale reis organiseren. Niet eigenlijk zomaar, dan heb je het weer, niet zomaar een reis. We hebben nooit een andere naam dan niet zomaar. Maar weer opnieuw dat de vader zegt van, wil je de weg voorbereiden? Ik heb je nu laat eens iets laten zien over de ontmoeting in de woestijn. Wil je me ontmoeten in de woestijn? In die fase die nog moet komen, die ontzagwekkende dagen. Wij zijn als christenen of als Hebrew roots of uh, wort, uh, Joodse wortelmensen of hoe we het ook moeten noemen, uh, zijn wij geneigd om het vliegtuig te pakken en na grote verzoendag te arriveren en we gaan heerlijk Soekot vieren. Maar ik denk dat we nog niet echt zo kunnen vieren als we ons niet identificeren met deze fase. Of zelfs met de fase van de ballingschap en het verlost te moeten worden uit onze ballingschap Egypte. Babylon. We hebben vanmorgen over ballingschap gesproken. Dat we onder een juk van een ander rijk gekomen zijn. Waar je uit verlost wil worden. En ja, dat is de weg die we moeten gaan voordat we werkelijk waarachtig Sukkot kunnen vieren. Joden kunnen het iets beter. Want die, hebben, die staan dichter bij de geschiedenis van hun voorvaders. Waar ze allemaal al doorheen gegaan zijn. Staan ook dichter bij de uittocht van Egypte. Maar dan praten ze over wij... Ik heb ook steeds meer de neiging, en dat doe ik al heel vaak, om te zeggen wij, terwijl ik spreek over Juda en wij. Wij, ook in Israël, wij zijn. Dus het wordt inclusief, je hoort daarbij, ook die geschiedenis hoort daarbij. Dus belangrijk om ja, ons te identificeren met het verleden, maar ook met de woorden die gesproken worden ja, over deze tijd. Waarom de Torah ons deze instructies geeft. En ook omdat er heel veel gesuggereerd wordt over deze tijd. Wat ik nu eigenlijk ga laten zien aan jullie, is ons reisprogramma. Maar het is niet zomaar een reisprogramma, omdat ik het graag heel spoedig had uit willen sturen, maar niet als een zomaar een uitnodiging joh kom we gaan een leuk reisje doen, nee iets om heel goed over na te denken moet ik hierbij zijn, moet ik me hiermee identificeren um, want het is een serieuze tijd, er wordt veel gespeculeerd over die tijd, ook de data's 5777 en 2017 de, dag, de reis zal 12 dagen zijn omdat je ja ook een stukje op tijd er moet zijn en ook dan pas later weg kan gaan om die volle tien dagen daar in het land door te brengen. Ik weet dat toen ik Yeshua zag opstaan van de troon in het jaar tijdens de opwekking, ongeveer ja, toen de opwekking begonnen was tussen 1990 en 1992 toen wij dat meemaakten in Papua toen we een geopende hemel hadden zag ik Yeshua opstaan van de troon. En dat was eigenlijk de inleiding van die opwekking die toen kwam. Want ik zag dat hij met zijn koninklijke mantel stond en opstond van de troon. En sommigen van jullie, sorry dat het weer een herhaling is. Maar het blijft mij altijd bezighouden wat ik daar gezien heb. En toen zag ik zijn koningsmantel bewegen, want hij stapte van de troon af. En toen zag ik wind waaien en de vader sprak... En hij zei, hier is mij zomaar klaar om terug te keren naar de aarde. Dit was in 1990, voor de opwekking begon. En hij zei, daardoor wat er in de hemel gebeurt, zal je een nieuwe wind voelen waaien op aarde. Een wind, ja, die inderdaad, een wind van verfrissing. Hè, die moet komen voordat Yeshua, zoals Peter zegt, uit de hemel kan komen. Vrij zal zijn om te komen. Dus dat hebben wij doorleefd. Maar de vader zei nog iets. En daar, daar moet ik telkens weer aan denken. Hij zei, maar er zal een ander moment komen dat mijn zoon zijn stem zal verheffen in de hemel. En dan zullen de ontzagwekkende dingen op aarde gaan gebeuren. Dat klonk griezelig, zou je kunnen zeggen. He, ontzagwekkende dingen. Hetzelfde woord wat ja, toevallig gebruikt wordt he, over die tien dagen. Ten days of all, ontzagwekkende dagen. He, die zogenaamd zijn he, door de, de, de joden of de commentators. He, um, omdat het inderdaad serieuze dagen zijn die ontzag opwekken. En dat woord gebruikte de vader. In 2008 kwam hij daarop terug. Hij zei: Iris. Alles wordt nu veel nauwer. Hij vergelijkt het met een nauwe geboortekanaal. He, dat er binnenkort een geboorte zal plaatsvinden. En hij had me ook al iets laten zien van um, de zwangerschap. En wat dat was en dat een mannelijk kind zou geboren worden. Dus waar iedereen nu zich zo druk over maakt over openbaring 12, ja daar is jaren geleden de vader al over begonnen te spreken. En ik maar weer nadenken, wat bedoelt u daar nou mee? Maar ik was me daarvan bewust, van ja er zal een moment komen, dat kennelijk dus ook met die ontzagwekkende tijd te maken heeft, dat... Uh, uh, er iets geboren gaat worden als een mannelijk kind... Dat, zal, ja, dat de wereld zal roeden met een ijzeren stok... een ijzeren roede, hoede. Um, Ja, daar werd ik aan herinnerd in 2008. We zijn in, alweer een stuk verder. En nu zegt de vader... ja, maar nu is het tijd om je voor te bereiden... op die ontzagwekkende dagen. Want er zal een ontmoeting in de woestijn plaatsvinden. Ik geloof niet dat die, de ontmoeting waar we misschien allemaal over nadenken... in de lucht specifiek in deze tijd zal plaatsvinden. Of deze onzagwekkende dagen. Wat ik zie, is wat de vader elke keer nog weer bevestigt aan Jannie en mij... dat we in de zesde dag, dag van voorbereiding... Dus ik ben nog gebonden aan mijn lichaam. Ik kan met jullie ja, een ontmoeting hebben in de woestijn... en verder die weg op aarde volgen tot aan Jeruzalem. Ik ben nog niet in staat om... Op die bovennatuurlijke wijze, behalve als het gebeurt, maar zou dat kunnen. Maar ik zit nog vast aan mijn lichaam. De opstanding heeft nog niet plaatsgevonden. Ik verlang naar de opstanding. Ik verlang naar die verandering. Ik bid dat ik deel mag hebben aan die eerste opstanding. Dus... Ik geloof dat de Vader wil dat wij ons bewust voorbereiden voor de dingen die gaan komen. Dat is ook Torah, instructies. En die komen overeen met de geschreven Torah. Laten we luisteren wat de geest tot ons te zeggen heeft. Nou, wat heeft de geest tot ons gezegd? Hij heeft ons een uitdaging gegeven en heeft ons uitgedaagd om vanaf de eerste Elul, Um, dat is dus de zesde maand, dus de maand die voorafgaat aan die belangrijke zevende maand. Die begint met die tien ontzagwekkende dagen, en dan op de tiende dag is het grote verzoendag. Alles bij elkaar zijn dat eigenlijk 40 dagen. Hoewel de Joodse kalender, om het ingewikkeld te maken, die heeft voor Elul maar 29 dagen staan. Maar zij schrijven zelf ook: het zijn 40 dagen. Want de laatste dag vanaf, de 30ste af, moet je erbij betrekken. Hè, want dat is het begin van de Elul. En de Elul is de maand um, dat de koning in het veld is. Um, ik heb ook ontdekt, en ik wil graag meer samen met jullie of met wie de Heer dan ook brengt om met ons op te trekken, na te denken over, ja maar waarom zeggen de joden dit? En de koning is in het veld, zo dichtbij dat je je wel moet omdraaien, noemen zij teshuva, bekeren, omkeren. Ik dacht als hij in het veld komt, dan komt hij om te kijken hoe de oogst erbij staat. He, dus hij komt... Kijken, zijn we klaar, is de wereld klaar om geoogst te worden? Dat is positief en negatief, als je dat goed leest in de context. He, want de oogst van de wereld is bloederig, is vreselijk, is oordeel. He, uiteindelijk staat er in Isaiah 26, he, als het de oordelen van God over de aarde komen, dan zullen de volken gerechtigheid leren. He, dus aan de ene kant is het vreselijk, maar aan de andere kant zouden we bijna moeten gaan zeggen, ja heer, Kom maar, want dit moet gebeuren. Als we werkelijk ver, ver, verlangen naar gerechtigheid en vrede, dan moeten we ook verlangen naar het oordeel. Want zo kan het niet doorgaan. Zo kunnen wij het niet oplossen. Wij denken het wel, maar we moeten inderdaad op dat punt komen. Niet van Maranatha, kom, neem ons mee naar de hemel. Maar Maranatha, Yeshua, kom, regeer met ons. Zeg ons wat we moeten doen. Heilige Geest, spreek tot ons. Dus dat is die uitdaging. En daarom hebben Jan en ik besloten om... Sinds een lange tijd weer eens 40 dagen te gaan vasten. Die 40 dagen echt ook zo te benutten: de 30 dagen van de maand Elul en dan de 10 dagen. Nou, ik vraag, wij vragen dat niet aan iedereen. Maar we vragen wel. Om met ons op reis te gaan en te overwegen of je tien dagen zou willen vasten of gedeeltelijk zou willen vasten. Dus het is geen aantrekkelijke reis. Nee, ik bedoel, we maken ook geen reclame in die zin van, nou laten we eens een leuk reisje organiseren. Ik heb zelfs in deze voorbereidingen beseft van... We moeten oppassen dat we niet onze leuke dingetjes gaan doen tijdens die tien, die tien dagen. Dat we het serieus nemen. He, dus dat is heel moeilijk. Want het is, en daarom is het vaste wel heel goed. Zodat we niet s'avonds een wijntje gaan drinken. Uh, of nou ja, wat dan ook wat ons vlees behaagt. He, we weten dat die uiteindelijk grootste vaste dag is natuurlijk Jom uh, Kippur. Uh, grote voor en dat is dus de uitdaging. Nog iets grappigs van die 30 dagen plus die 10 dagen. Daar moest ik aan denken toen we hier in Nederland waren en het was hemelvaartsdag. Want dat was 40 dagen en toen kwamen er nog 10 dagen daarna. Dus toen werd het 50. Maar dat was 40 dagen. En die 30 plus die 10 is ook 40 dagen. En het ging toen om ja, de hemelvaart. Yeshua bereidde de apostelen voor op. Ja, hun opdracht, het evangelie van het koninkrijk in de hele wereld te verkondigen, en dat hij zou vertrekken, en hun, niet als wezen, zoals wij dat dan zeggen, achterlaten, of, hè, maar dat ze moesten wachten tot ze kracht ontvingen. Eh, dus dat ging over de hemelvaart. Maar nu, op hemelvaartsdag, realiseerde ik, gaat nu om de aardevaart. Beetje vreemd hè, hemelvaart, aardevaart. Maar het gaat wel om de aardevaart. En daarom hebben we 40 dagen voorbereiding daarom wil ik vasten. Daarom wil ik bidden. Want die aardevaart is misschien dichter nabij dan we denken. Maar hoe zijn we voorbereid? Nou ja, voorbereid. Daar gaat het allemaal over. Voorbereiding. Bij elk stukje van het foldertje wat ik dan gemaakt heb. Wat ik hier nu de pagina's van neergezet heb. Ik ben er heel lang mee bezig geweest. Daarom, eh, en toen dacht ik. Hey, ik moet het hier brengen. In deze plaats. Zodat het misschien verder komt. Niet omdat we 40, 50 mensen pertinent willen hebben. We willen graag diegene. Wij ons hebben die geloven dat zij geroepen zijn. Een heilige uitroeping uh, vindt er plaats. Letterlijk ook. Tijdens die ontzagwekkende dagen. Dan wordt de chauffeur geblazen. Um, en dan komt inderdaad die landeigenaar. Zoals ik hier bij de voorbereiding uitleg. Um, he, want dit is eigenlijk de folder. Het brochure die ik uit wil sturen. Zodat mensen geprikkeld worden. Maar ik kan jullie hier gewoon levend prikkelen. En dat is soms veel beter dan per brief. Want mensen die... Ja, die zien het niet of ik schrijf dingen over hun hoofd heen zegt, of spreek over hun hoofden heen. Maar toch geloof ik dat de Heer zelf mensen aan het aanraken is. En daar vertrouw ik op. En ik vertrouw ook op dat Jannie en, Jan en ik ook daarbij mogen zijn. Want we weten nog steeds niet hoe wij het land binnen kunnen komen. Maar we hebben ook gezegd wat er ook gebeurt vader. Wij bereiden dit voor. En we vertrouwen erop. Ik neem het niet vanzelfsprekend aan dat wij daar ook bij zullen zijn. Ik heb er geloof voor. Ik kan haast niet anders geloven dan. Ja vader u zult die deur openen. Voor ons. Maar zelfs als het niet zou gebeuren. Gaat het er niet om wat Jannie en Iris willen. Maar wat u wil. En dan zal hij ook degene die zich nu willen voorbereiden op. Zo'n reis tijdens de tien ontzagwekkende dagen, die zal hij dan ook gebruiken. Daar heb ik het volste vertrouwen in. Nou, de praktische voorbereidingen staan hier dan beschreven dat je je eigen reis moet boeken. En dat we elkaar op de 19e september zullen ontmoeten. Uh, ik kan helaas nog niet, want de eerste vraag is vaak, hoe duur gaat dit kosten? Uh, daar kan ik nog op dit moment niet helemaal iets over zeggen, omdat ik nog steeds niet de bevestiging heb van alle kamers. Uh, maar we beginnen, um, dat is inmiddels in plaats van vijf dagen al zes dagen geworden, in um, de plaats um, Tamar, Bijbelstamar. Niet ver van waar wij nu wonen, dus bij dat ontmoetingspunt um, in de woestijn omdat het belangrijk is. Dus eh, als jullie de dag daarvoor, wie dan ook, met ons meegaat aankomen. Dan heb je de 20 20ste nog, de dag van voorbereiding. Om je voor te bereiden op die ontmoeting in de woestijn. We willen stilstaan en proberen voor te stellen wat het is als dat werkelijk gaat komen. Als wij hem in de lucht tegemoet gaan. Dan zijn we niet maar een klein groepje in de woestijn. En ik weet ook niet precies wie dat zullen zijn. Daar moeten we inderdaad bij stilstaan. Maar we moeten ons eerst. Eerst voorbereiden eh, om eh, dus naar die plaats toe te komen van de ontmoeting. En daarom geef ik hier wat eh, suggesties die ik niet allemaal zal noemen. Eh, maar een van de dingen die wij suggereren is dat mensen, en dat staat hier in dit een stukje van praktische voorbereiding, eh, een steentje bijdragen. Letterlijk. Staat het in: Een steentje bijdragen. He, en dat bedoel ik niet financieel een steentje, een steentje bijdragen, maar zelf letterlijk een steen meenemen. En jullie zijn niet de eerste. Maar Papoas waren een van de eerste die steden meenamen uit de verschillende gebieden en daar wat opgeschreven hebben. En daar symbolisch in de woestijn neergelegd hebben. En als een teken van ja, die heilige weg waar Jezaja in uh, uh, hoofdstuk 35 over schrijft, waar alleen de verlosten op gaan, om die voor te bereiden. Ik geloof niet dat er een letterlijke weg gemaakt moet worden. Maar soms kun je dat symbolisch doen, fysiek. Doen. De Papua's hebben daar heel veel bij stilgestaan. En nog vragen ze zich af, kunnen wij niet letterlijk daar een begin maken met die weg? Een profetisch teken geven. En daar is ooit over gesproken, maar het is nooit vervuld met de mensen met wie we daarover bezig waren in de woestijn. Maar ik geloof nog steeds dat wij fysieke daden kunnen doen die kracht bijzetten in wat wij geloven. Dat er een weg waar alleen de verlosten op kunnen gaan, mogen bereiden. En dat is die weg waar, waar ik die ik proef, van de ontmoeting in de lucht, dan zal er een weg zijn die hoger is, een hoge weg, een heilige weg. En lucht, ik heb het opgezocht wat in het Griek staat, en dat, dat spreekt eigenlijk in die context over de lagere regionen in de lucht. Dus vrij dicht bij de aarde. Dus toen dacht ik, zie je wel, we gaan helemaal naar het of ik toch niet, naar de hemel. Ik geloof wel dat we in staat zullen zijn, als we niet meer gebonden zijn aan onze ballingschap hier op aarde, dat we ons kunnen bewegen als Yeshua. Maar op dat moment is het veel belangrijker dat wij die weg voorbereiden, die we in het natuurlijke niet meer kunnen voorbereiden, dat we in het bovennatuurlijke, dus in de lucht, kunnen functioneren. Dat is waar ik mijn voorstelling bij kan maken. En, nou ja, om dat kracht bij te zetten en we vragen de mensen die mee willen werken om die weg voor te bereiden, om een steen van jouw ballingschap mee te nemen en daar neer te leggen. Ik ben hier of van jou persoonlijk en je kan erop schrijven wat je wil uh, en je legt hem neer en zegt, ja, Yeshua of Vader, Abba, hier zijn we. Dit is mijn stukje van de weg en deze weg wil ik verder vervolgen. Met alle heiligen, alle verlosten die daarop zullen wandelen. Dus zo geloven we dat deze reis zich zal ontwikkelen. Die avond is natuurlijk de avond van de ontmoeting, het blazen van um, de bazuin. Um, en wij willen daar echt staan als ja, de bruid die zich voorbereidt. Het huwelijk, de groepa zullen we neerzetten. We zijn nog aan het nadenken en onderzoeken. Er zijn een paar mensen hier van, ja, ik wil niet zeggen ons team, maar gewoon die wij met elkaar, ja, wij zijn met elkaar in een spoor gezet en in dat spoor willen we ook verder. Uh, hallo Jaap en Judith. Uh, Fijn dat jullie er ook zijn. En we willen dat spoor verder. En het is hoe wonderbaarlijk de vader ons leidt. Waar wij later vanmiddag met elkaar. Dat kleine groepje. Onze gouden bruid. Het klinkt ook zo apart. Die komt straks uit... Uh, uit Katwijk hier naartoe om ons te ontmoeten... om samen daarover te praten. Hoe kunnen we gestalte geven? Hoe kunnen we profetisch iets neerzetten... dat kracht heeft in de hemelse gewesten? Nou, ik moet je zeggen... sinds wij in Rome geweest zijn... en Israël niet meer in mochten... en de weg die we nu aan het gaan zijn... Ik heb het idee dat we iets geraakt hebben in de hemelse gewesten. Want het leven is er voor ons niet makkelijker op geworden. Uh, strijd aan alle kanten. Moeite om, uh, ja, strijdend om die vrede. Standvaste gezin bewaart gij een volkomen vrede. Elke dag heb ik bijna wel een woord nodig. Hè, omdat de, de boze ons berooft: Hij berooft ons van tijd. Hij berooft ons van geld. Hij berooft ons van vrede. En elke keer zeg ik: Nou is het genoeg. En dan is er weer. En dan brengt hij ons in een verwarrende situatie. Dan leidt hij ons naar het dal van Agor. Maar misschien is dat ook nodig. Want anders kunnen we die deur van hoop niet vinden. En dat gaan we ook doen. Hij leidt ons ook op deze reis naar het dal van Agor. Dus ja, dit is dus eigenlijk het begin van die tien ontzagwekkende dagen. Die in de avond begint een ontmoeting waar wij een profetisch ja, gestalte aan zullen geven... En dan is de volgende dag, is het Rosh Hashanah. Halleluja, nieuw jaar. We gaan appels eten, in de honing gedroop, uh, gedoopt. Nee. Ik wil, nou, ten eerste zijn we aan het vasten, maar dat betekent niet dat je helemaal niks mag eten... ...want ik denk dat brood en af en toe wat tiroche of nieuwe wijn eh, wel zullen gebruiken. En voor iedereen, hè, de, ik heb zo geleerd, ook in de verschillende keren dat we 40 dagen vast hebben... ...met name in Papua, toen het leidde naar de, on, de opwekking en alles wat we daar meegemaakt hebben. En, en toen kregen we ook de kracht om dat te doen, maar we waren ook, er waren momenten dat het moeilijk was... En, maar we waren nog steeds vol liefde en toen dachten we aan het hooglied waar zij zegt uh, in het Engels, sustain me with raisin cakes. Of met, uh, ik, ben, ik, ga, ik ben zo vol van liefde, ik voel me helemaal zwak en geef me een rozijnenkoek. En dat is onze soort uh, uh, uitweg van, heer is het tijd voor een rozijnenkoek. <laughs> maar dat heeft wel met onze liefde te maken, niet met onze honger, honger naar hem. Maar je stelt zelf de grenzen aan en niet iemand anders legt je op zo moet je het doen of zo moet je het doen want God kijkt naar je hart en of je nou half vast of helemaal vast maar we geloven dat het een serieuze tijd is en dat het belangrijk is zodat we bezig zijn met de dingen van zijn koninkrijk nou die, die voorbereiding oh ja wat ik dus wou zeggen Rosh Hashanah zit niet lekker met mij Nooit gezeten. Net als die tekst uit Jesaja 66. Een land kan, kan een land geboren worden in één dag. Ik wacht nog op de vervulling. En zo geloof ik dat Rosh Hashanah niet het nieuwjaar is. En dat het misschien een nieuwe fase is. Maar het, is de, het gaat ook niet alleen om dat het de zevende maand is. Maar hoe kan je nu... Ja, Feest gaan vieren, terwijl je weet dat je nog een hele strijd moet doormaken. En zelfs grote voor zondag uh, moet zeker stellen dat jouw naam in het boek van uh, het leven geschre geschreven staat. Dus het lijkt voor mij een beetje op uh, carnaval voor het vasten van de lijdenstijd. Maar dat is mijn interpretatie. Maar dat is mijn gevoel. Wat ik erbij heb. Dus um, daar voel ik me. In dat opzicht. opzicht is het ook niet. Een gaan, teruggaan naar onze joodse wortels. He, want het is een Joods gebruik, Rosh Hashanah, ook pas veel later ingesteld. Maar ik lees natuurlijk wat er staat in Leviticus 23. He, dat, je, dat er een heilige samenkomst is. Een mikra kodesh, dat betekent een heilige uitroeping. He, niet zomaar een dag. Dan heb je dat woord weer. He, en we worden geroepen, dus ook voor deze reis. Misschien word je geroepen, maar ook niet zomaar. Neem het niet zomaar van: oh, dit vind ik wel leuk, dan ga ik aan meedoen. Nee, misschien is het helemaal niet leuk. He, nou, ik geloof dat het heel mooi en bijzonder zal zijn. En dat we geleid zullen worden en dat iedereen gebruikt zal worden He? dat je bij wijze van spreken mij, Jannie, niet nodig hebt want hij gaat, hij leidt ons hij instrueert ons, hij heeft mij ideeën gegeven, die ik hier opgeschreven heb um, en ja er zullen bazijnen geblazen worden e, een van de dingen die de vader ja, mij ook heeft laten zien een keer, is dat ik met een hele kleine shofar, tussen al die grote shofars stond, en daar stond te blazen en toen gaf hij ook die tekst van 1 Korinthe 14, vers 8. En toen zei hij, Iris, als de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de, tot de strijd? Dat geluid wat gegeven wordt op die dag van de eerste dag van de zevende maand van Tishri, wordt een teruah genoemd. Dat is een krijgsschreeuw, een alarm wordt er geslagen. Dus dat geluid, en tot op de opwekken tot de strijd, Nou, dat is ernstig. Dus ik ga niet al die dingen die ik hier geschreven heb... Um, um, vertellen. Want ik heb het eigenlijk allemaal opgeschreven op dat degenen die zich geleid voelen, om mee te gaan, zich kunnen voorbereiden. Het is ook de bedoeling dat die folder op een gegeven moment als nieuwsbrief per e-mail verstuurd wordt. Ik heb ze ook niet uitgeprint, maar ik dacht, ik geloof dat dit is wat we moeten doen. Dat ik vanmiddag hierover moet spreken. Die dag, dus op die eerste tisserie, nadat we al die ontmoetingen in de woestijn hebben gehad, er zegt, wij zijn er klaar voor, maar op dit moment zijn we nog op aarde. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we bidden. De eerste ontmoeting is bij het gava -boontje. Nou, persoonlijke vrienden, kennissen van ons, die weten wat het gava is. Het is ooit geplant, een jaar of vijf inmiddels geleden, toen daar een meisje in de woestijn, tenminste haar ouders woonden in de Bijbelse Tamar, gebo geboren is en de naam gava kreeg. Een profetisch kind van vrienden van ons. En um, doordat zij die naam kozen, kon God tot mij spreken, ondervader de vader tot mij spreken, En hij zei, Iris, dit meisje is een beeld van de laatste gava. Net zoals Adam, een eerste Adam was en Paulus wist, Yeshua is de laatste Adam, moeten wij nu weten dat wij voorbereid worden als de laatste gava. Nou, daar ga ik niet verder helemaal op in, maar we hebben toen een boompje geplant, symbolisch, Um, dat is een granaatappelboompje omdat dat al sinds 78 ook een rol in mijn leven heeft gespeeld, omdat ik een, in een droom mijzelf zag met een granaat nee, met een vrucht in de hand en ik zag die vrucht werd door Yeshua, door Jezus zoals ik hem toen kende uh, werd hij werd aangenomen, dat was in 78 geloof ik uh, en hij hing die vrucht weer terug aan de boom en toen zei die Iris, zoals de Eerste Eva, zoals de eerste vrouw gebruikt is om de vlucht, vrucht van de boom te halen, ga ik jou gebruiken om die vrucht weer terug te brengen aan de boom. Dus met andere woorden wat hij wil, wilde zeggen is, ja, uh, het begon met Eva, met Gava, maar uiteindelijk he, heeft zij een nageslacht voortgebracht waaruit ja, een volk is voortgekomen, Israël de bruid. Niet de gemeente de bruid, staat nergens in de Bijbel trouwens. Ik doe er soms, zoals heb ik heb gedaan, een hele dag lesgeven, vier lessen, heel intensief over de bruid. Werd geïllustreerd met een dans van die bruiden waar dan ook eindigt dat de bruid de vrucht terugbrengt aan de boom als de laatste gava. Iets van dat willen we uitbeelden, willen we dieper ingaan. Er zijn al meer mensen geweest die ook de vrucht terug hebben gebracht aan de boom. Maar als je denkt aan de granaatappel, als je die opent, hè, dan komt daar het bloed uit. Hè, de granaatappel wordt vaak door de joden ook gezien als de Torah, de 613 mitfot. Nou, er zitten veel meer zaadjes in meestal, maar want we hebben ze geteld. <laughs> en, maar dan loopt dat bloed uit. Het bloed komt uit de Torah... Yeshua is in de Torah. Hij is de levende Torah. He, de gestorven en de opgestaande Torah. Dus om dat dieper te doorleven. Dat gaan we met elkaar doen. K weten we niet hoe dat zich verder ontwikkelt. Dan is het de tweede van de ontzagwekkende dagen. Waar we ook wel meer over uit zullen leggen als we daar zijn. Maar er is iets gebeurd daar in dat Bijbelse Tamar. Waar opgravingen zijn en waar oude muren staan en bomen. He, van het oude fort Tamar. He, en de geschiedenis die daar zich allemaal heeft afgespeeld. Ook in de tijd van Salomo en de koningen van Juda, want het is de grens van het Bijbelse Juda of Bijbelse Judea. En ja, toen wij daar op een gegeven moment een keer aan het bidden waren. En jullie zijn er, want jullie, de groep van Vlissingen, die was daarbij. En deze lieve voorbidders, die zijn er nog bij. En in ieder geval, Mieke, jij was erbij. Ik weet niet of die andere, welke groep er precies was. Maar wij waren aan het voorbidden doen. We stonden daar in die poort van. En ineens horen we, een hele geluid, hoe geluid En toen viel er een muur veel naar beneden. Stenen vielen naar beneden en een boom, want die was ontworteld, die viel. En je ziet onder dat, de blazen van de shofar, zie je dus die boom liggen die ja, op die oude muur is gevallen. Maar toen dat gebeurde, wist ik eh, dat er iets belangrijks gebeurde. Want in Jezaja staat, in vers 9, staat een tekst die uitgesproken is door de voorzitter van het parlement in Amerika de dag na 9-11. En toen zeiden ze, bakstenen zijn gevallen, in het Nederlands al vertaald, uh, maar met gehouden stenen herbouwen wij. Wilde vijgenbomen, sycamores zijn geveld, maar seders zetten wij daarvoor in de plaats. Nou, nu wil ik met jullie de context, en het staat hier in wezen eigenlijk al, lezen. In Jezaja 9, moet je voorstellen, wat... De leider van het parlement. Hoe Amerika reageerde op de Twin Towers. Die, hè, de aanval. 9-11. Gaat er niemand voorbij, want we weten die geschiedenis allemaal. Het heeft de wereld opgeschud wat er toen gebeurde. Wie er dan ook verantwoordelijk voor is. Jezaja 9, begint eigenlijk met vers 8. Want dan zegt Jezaja: De Heere heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël dus eigenlijk heel Israël of ik denk Noordelijk Koninkrijk als je verder in de context leest en het ganse volk zal het ervaren Ephraim en de inwoners van Samaria die in hoogmoed en grootsheid van hart zeggen tichelstenen zijn gevallen net wat ik las, dat zeiden ze zouden ze nooit naar de context gekeken hebben toen ze die tekst eruit gehaald hebben in hoogmoed, in grootsheid en ze hebben dat ook letterlijk gedaan en daar zie je de wortels van Efraim zijn niet alleen maar goed. Want de wortels van Ephraim, de zaad... Als dat niet bevrucht wordt met het levendmakende zaad... Dan blijft dat DNA van Ephraim zich vermenigvuldigen onder de volken. Die houding van Efraim ze, waardoor ze in ballingschap gestuurd zijn... Zien we onder de volken. En dat is de hoogmoed die er toen al was die eigenlijk nog steeds doorgaat, dezelfde woorden, letterlijk is ook vervuld. hebben ze dit gedaan. Ze hebben een gehouden steen, ceremonieel, daar op de plaats gezet. Jullie kunnen dat allemaal nalezen, ook op het internet vinden in de boeken van Jonathan Kahn. Um, de, de Messiaanse jood aan wie de vader dit heeft laten zien van kijk nou eens wat daar gebeurd is. Harbingers. He, de harbingers, de, de, de, de waarschuwingen, de, de, he, de profetische boodschappen. Nou ik ga er niet op in hoe, hoe, hoe wij er uiteindelijk bij betrokken geraakt zijn en ons aandeel in Amerika. Dat is ook soms te gek voor woorden en, uh, en ik krijg krijgen dan ook wel eens een brief, zoals van jouw zoon, uh, die daar niks van begrijpt en van andere mensen is niet de enige hoor. Maar wij kunnen alleen maar gehoorzaam zijn en staan op de plaatsen waarvan de Heer ons vraagt om te bemiddelen, te bidden. En dat is misschien nu ook in deze tijd weer zo. Op die plaatsen staan, niet in Amerika, maar daar op die plek waar het in Tamar letterlijk nog een keer gebeurde, alsof de Heer ons er, dat was voordat wij... Uh, nog verdere dingen in Amerika zijn gaan doen... en toen ook de, he, ons, de Heer ons wakker maakte over die harbingers... en hoe wij daarbij betrokken waren... en wat wij daar moesten uitspreken... en wat wij daar moesten doen profetisch. En toen zagen we de bevestiging voor ons ogen... En die boom ligt er nog steeds en die stenen ja, die zijn weer een beetje op een hoopje gelegd en de muur is een beetje herbouwd. En degene die daar in Tamar soms werkt, die Jim en die zei, Iris je brengt toch niet weer een, een, een gebedsgroep, want straks valt er weer een boom om, vallen er weer muren om. Nou wat er dit keer gaat gebeuren weet ik niet, maar we geloven dat het een profetische plaats is om te staan en te beleiden de zonde van Ephraim. Niet dat we dat nog nooit eerder gedaan hebben, er staat in Hosea dat die zonden zich hebben opgezet. Gestapeld. En we willen dat mensen zich voorbereiden hierop op deze dingen, opdat ze daar met ons in kunnen staan. Voor mij zijn dingen duidelijker dan misschien voor degenen die ja, zich nu invoegen. Daarom hebben we deze folder ook gemaakt. Er is nog tijd genoeg om te lezen, om na te denken. onderwezen te worden door de Heilige Geest en voorbereid te worden voor deze ja, voorbereidingstijd, voor deze ja, weg die in de woestijn gebaand moet worden. En ja, dat is dus wat we even samenvatten. op de tweede dag zullen doen. Ja, die derde dag is de 23 september. Waar natuurlijk de hele wereld over in beweging is. En wij. Um Um, ook die avond tevoren stil zullen staan en kijken aan de hemel. Nou, ik heb wel sterren vaak gezien daar. In de woestijn kan je de sterren helemaal redelijk goed zien. Maar ik kan dat niet ontdekken, al die sterren. Nee, maar ik ben ook geen sterrenkundige. Maar ik weet dat er een teken aan de hemel zal zijn. waar natuurlijk heel veel mensen op dit moment zeggen. Hè, dat is de vrouw, hè, Virgo. En de zon is in haar en de maan onder haar voeten. En ja, uniek moment in de. In de Natuurlijke wereld, teken aan de hemel, wat heel veel ja, uh, mensen heeft doen denken van is dat de dag dat, uh, ja, dat de opname plaatsvindt, denken sommige mensen. Uh, wat betekent het? Nou ik zei al eerder tegen je dat uh, ik al heel lang in... Openbaring 12: Geleefd heb geestelijk en over nagedacht had over dat gevoel van zwanger te zijn en dat er iets geboren gaat worden. Dus in deze tijd, in die, tijdens ja, die, die voorbereidingstijd, dat er een mannelijk kind zal komen en dat er ook een ander teken gezien zal worden, dat teken van de draak. En dat is wat, waardoor ik als het ware een stapje terug heb gedaan, toen ik het weer opnieuw las, dat ik dacht, ja, misschien is dat nu het teken aan de hemel van de vrouw, maar wanneer is dat teken van de draak? Gaat dat gelijktijdig? Is dat allemaal op één dag? Ik weet het niet, maar daarom is het goed om daarbij stil te staan. En daar op die dag juist te bidden, dat vele mensen verwachten dat er iets gebeurt. Ik heb persoonlijk openbaring 12 naast Jezaja 66 gelegd, ...omdat het beide met een geboorte te maken heeft. En openbaring 12, Jesaja 66, die hebben we vanmorgen ook even genoemd... ...omdat daar in die context ook gesproken wordt over een geboorte. Kan een, een volk, kan een land in één dag geboren worden? Het begint eigenlijk met vers 6. Er is gedruis, er klinkt gedruis, dit is de MBG... Vertaling, Jezaja 66, vanaf vers 6. Het er, er klinkt iets, er, het klinkt uit de tempel, dat gedruis. De stem van Yahweh, of Jehovah, die vergelding brengt over zijn vijanden. Dus er wordt een oordeel aangekondigd. Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard. Voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Oh, dat lijkt meer op openbaring 12. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht of een volk eenmaal geboren? Maar Sion heeft nauwelijks barensweeën gekregen of zij baarde haar kinderen. Zou ik ontsluiten en niet doen baren, zegt de Heer. of ben ik één die doet baren en eh, toesluit, zegt uw God? En dan gaat hij verder, verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar. En dan komen er hele bijzondere dingen. He, hoe we teruggebracht worden. Hoe ook van de verre kustlanden we mensen terug zullen brengen naar zijn heilige berg. Dit hebben we heel vaak toegepast op de Paboas toen we ze brachten. En toen we op de, zijn heilige berg stonden, op de Tempelberg. Um, maar we zien ook dat dat nog niet vervuld is. En dat is, he, als ik de context lees van Jezaja 66, dan zeg ik, ik verlang nog naar dat moment. Er moet eerst, he, er wordt iets geboren... En, en dan pas zullen we gaan zeggen, he, als dat mannelijke kind geboren wordt, van, ja, kan een volk een land in één dag geboren worden. Dus we hebben nog een heleboel vragen. Ik heb een heleboel vragen rond um, ja, die dag dat dat teken aan uh, de hemel zal staan. En wanneer dat teken van de draak zichtbaar zal zijn. Dus verder ga ik er niet op in. Ik ga nog, want het is bijna vier uur. En wij hebben zelf ook nog wat andere dingen te doen deze dag. Ik loop eigenlijk nog even verder door die brochure. Maar als je wilt om deze lessen, zijn het bijna, maar dit programma te ontvangen. Het zij om mee te gaan met de reis. Het zij om het mee te volgen in gebed. Of er iets van te leren. Schrijf er, als je niet op onze nieuwsbrievenlijst staat. Of als je al specifiek weet, ik wil meer weten van die reis. Dan kan ik het je misschien nog eerder toesturen dan de anderen. Eh, zodat je kan lezen en verder nagaan. Want... Wij, ik heb nagedacht, gebeden en ook is er nog veel strijd over. Hoe gaan we dit allemaal invullen? Daar gaan we straks met de anderen over praten en bidden. We hebben ook veel bevestigingen ontvangen. Het was mijn verlangen om, als we ja, ons voorbereid hadden daar in de woestijn, dat we dan de weg naar Jeruzalem, dat we zouden stoppen bij de Fountain of Tears. Uh, wie van jullie is wel eens bij de Fountain of Tears geweest? Niet zoveel mensen. In Arad... Uh, het wordt ook wel de dialoog van het lijden genoemd. En je ziet eigenlijk aan de rechterkant op dit plaatje maar één persoon, een, een, een, een, um, hoe noem je dat? een beeld, een, een sculptuur staan van een holocaust survivor. Die voor het kruis staat, wat, he, waar Yeshua als het ware uit de witte steen van een steen komt. Deze uh, Rick Wieneke die, dit, die door de Heer geleid is om de zeven kruiswoorden daar weer te geven met een uh, holocaust survivor he, nog in zijn kleding van de concentratiekampen. En dat heeft heel veel opgeroepen. Hele bijzondere weg is deze Rick en zijn vrouw Dafna ook gegaan. Daarom is het zeker de moeite waard als je in Israël bent om daar naartoe te gaan. Wij wilden daar graag naartoe gaan. Maar wij wilden eigenlijk deze keer, omdat we er al zo vaak geweest zijn... ...hoefden we niet weer het hele verhaal te horen. Wat een geweldig verhaal is. En ook getuigenissen van ja, wat er gebeurde toen er een Jood daar op bezoek kwam. We hebben ook nog daarmee naartoe gebracht. En wat... Dus van alles is daar gebeurd, bijzondere dingen. Dus wij dachten, ik dacht, van, het zou toch geweldig zijn als we daar... Ja, iets kunnen uitdrukken van het ja, verlangen uh, en ook van ja, meeleven ook met die dialoog van lijden die daar plaatsvindt, de, de vraag van Jura, hoe kan dat nou? Uh, hoe kan je nou uh, ons hem met hem vergelijken? Daarom schrijf ik ook in de voorbereiding het 53 lezen en de rest, nou ja daar heb ik nu geen tijd voor om daar verder op in te gaan. Maar helaas of misschien niet helaas uh, heeft uh, Rick gezegd, nee, ik heb het liever niet. Er zijn zoveel mensen die vragen om daar iets profetisch te doen. Ik moet het laten zoals het is. En daar heb ik ook respect voor, want het is zijn ding. Maar toch heeft het me geïnspireerd. Er moet iets gebeuren ja, bij het kruis, of een beeld van het kruis, en de juda in die dialoog, in die vragen, waar wij als het ware omheen staan omheen dansen. Dat was waarom ik ook het verlangen had. dat er een, een rode bruid mee kan gaan. die met het brood en de wijn. rondgaat. Profetisch, van ja. biddend, verzoenend. opdat de ogen van Judah opengaan. En op, niet op een manier zoals wij het willen. maar dat zij gaan zien welke rol zij spelen. maar dat ook onze ogen opengaan. aangaande Jezaja 53. En zo geloof ik ook. Dat we nog iets anders mogen doen. Um, als er een juda is die de witte bruid kan zijn. Kennelijk heeft de vader ons die bruiden toevertrouwd. Omdat hij het op die manier wil laten zien. En dat we het toch niet zo moesten doen als in Arad. En dat wij juda een koninklijk kleed mogen omhangen. Opdat ze uit hun lijdensweg verlost zullen worden. En op gaan staan in hun koning koninklijke zalving, die zit daar wel, maar ze zijn de slachtoffers. Ze zijn nog zo druk met het bewaken van hun doctrines. Hè, dat er maar een heel klein overblijfsel is, die nu aan het opstaan is. Laten we daarvoor bidden, want er gebeuren geweldige dingen. En ja, dat we zo de rode en de witte bruid als het ware bij elkaar brengen. Ook in die dialoog van het lijden. De volgende dag gaat het over het woord van ons getuigenis. Je leven niet lief te hebben tot in de dood te gaan naar Massada, daar de synagoge in te gaan... waar de laatste overlevenden besloten om zelfmoord te plegen. Daarover na te denken. Wat was dat? Wat gebeurde daar? Wat moet onze houding zijn? Het le overwinnen door het bloed van het lam... door het woord van ons getuigenis en ons leven niet lief te hebben tot in de dood. Dit is de tijd waarin we zijn. Wij krijgen, staan misschien straks ook voor een Massada... De wereld wordt onze massade. Hoe reageren we? Geven we ons leven of nemen we ons leven? Daarna reizen we verder en dan komen we bij de Jordaan. Waar we al eens eerder, zoals je op dit fotootje ziet, met twaalf mensen in de rivier hebben gestaan en uit de rivier zijn gekomen. Dat heeft te maken met de twaalf stenen die Joshua in de rivier heeft achtergelaten dat is een openbaring geworden voor ons die ook weer op een bijzondere wijze geleid is waar ik nu niet op in kan gaan maar waar ik door de jaren van mijn leven en de mensen die ons langer kennen die hebben die verhalen allemaal gehoord de twaalf vlaggen en de twaalf manieren, het bewust worden dat er twaalf in Juda zijn en twaalf uh, in Ephraim. en dat we ook begrijpen waarom er 24 oudsten zijn en al die dingen die werden bevestigd door die ene daad van Jozua dat er nog stenen achtergebleven zijn in de rivier en wij willen symbolisch die stenen uit de rivier halen, waar de namen van de twaalf stammen opgeschreven staan. Ze liggen er niet, letterlijk misschien wel de archeologen zijn aan het zoeken en denken dat ze iets gevonden hebben, dat misschien die stenen zijn letterlijk opgericht door Jozua. Maar voor ons is het een antwoord op wat de Heer laat zien. Wij willen uit die niet achterblijven. Wij zijn niet het beloofde land ingegaan. Wij zijn nog in ballingschap. Maar we zijn eigenlijk in de rivier, de Jordaan, die, die naar beneden gestroomd is. En nou willen we niet naar de zee ja, weggespoord worden, we willen eruit komen en ja, het is goed om die twaalf stammen of die twaalf namen op stenen te schrijven, te zeggen ja maar met welke st stam identificeer ik mij of heeft de heilige geest iets gezegd erover, of voor welke stam wil ik bidden het doet er niet toe, of we het al weten of niet weten, we weten wel uit het woord dat waar de vreemdeling ook zal vertoeven bij juda, hij zal daar in die stam zijn plaats krijgen uh, een van de Joodse wijsgeren zegt, dan zal de heilige geest komen en jullie duidelijk maken uh, in de Olam Haba, in de komende wereld, bij welke stam je hoort. Dus het is goed om daarover na te denken, daarvoor te bidden. In de omgeving van um, Gilgal, Gilgal is dat. Um, dus ook dingen waar we binnen met elkaar mee bezig kunnen zijn. Dan zullen we in die omgeving, in Almok, hopen we te kunnen overnachten. Ik wacht nog op nieuws daarvan. Dan zullen we, zijn we niet ver van het letterlijke dal van Agor bij Jericho. We kunnen gedeeltelijk dat dal inrijden, maar daarna is het afgezet. Vanwege de veiligheid kan je niet verder doorrijden naar Jericho. In het verleden hebben Janne en ik dat wel gedaan. Ja, wat is het dal van Agor? Ik heb het al een paar keer genoemd. Chaos betekent het letterlijk. Als ook het een en ander gebeurt, kan je allemaal nalezen. Waarom het het dal van Agor genoemd werd... Um, maar het is een tekst die in Hosea staat, ik zal, van het dal, het dal van, ik zal het dal van Agor maken tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen ze uittrok uit Egypte. Jacobi, ben je hier nog? Ja, want jij danste daar in het dal van Agor, dat weet ik nog. Dus we zijn al heel veel keren op, zijn we naar profetische plaatsen geweest. En soms is daar een spontane... Ja, Profetische daad die daar gedaan wordt. Het zijn betekenisvolle plaatsen. En daarom geloven we ook dat wij daar naartoe moeten. Omdat de wereld binnenkort een dal van aangoor zal worden. We hebben de, de chaos candidate al, maar ja, we weten nog niet precies hoe dat allemaal zal vervuld worden of zal gebeuren. Maar dat het een chaos wordt, dat het een dal van verwarring zal worden, is heel erg duidelijk. En dat is dus voor de zevende dag van de ontzagwekkende dagen. En dan komen we bij de achtste dag. Um, dat is op een donderdag. Uh, dan gaan we richting Jeruzalem. En dan willen we ook naar Yad Vashem gaan. En ja, toch neem ik nog... Ik had, je had gezegd, ik mocht een paar minuten meer nemen. Um, uh, voor mezelf is dat misschien wat lastiger. Maar uh, ik wil toch um, die gedeelte lezen met jullie. En misschien heb je dat zelf ook wel eens gedaan. Waaruit... Die naam komt. Hè? Want Yat Vashem betekent een hand en een naam. Hè? En dat komt uit Jesaja 56. Maar er is iets aparts met Jesaja 56 in de, um, het Holocaust Museum. Het Holocaust Museum is natuurlijk een hele bijzondere plek. Um, zeker tijdens deze tien ontzagwekkende dagen. Om inderdaad um, ja, te staan. Met het in het lijden eigenlijk bijna. Daarin te staan. In het lijden van Juda. Ik weet niet of je wel eens naar Yad Vashem geweest bent. Ik ben er al zoveel keer geweest. En het klinkt heel raar. Ik krijg er nooit genoeg van. Dat is heel raar. Maar ik wil het elke keer weer zien. En er zijn nog steeds plekken waar ik niet geweest ben. En elke keer wil ik het weer doorleven. Jan en ik zijn ook in Auschwitz geweest. Waar trouwens nu ook een fountain of tears gebouwd wordt. Gemaakt wordt. En ja, die... In identificatie met het lijden, het is ook het lijden van Yeshua, het is ook Jesaja 53, maar het is ook Isaiah 56, He, want daar is wat, wat die tekst staat in vers 5. Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een en naam, beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. Dat is de bedoeling. Dat die namen niet verloren gaan. Hoeveel namen zijn er misschien wel verloren gegaan? Maar toch, al die namen. Ik weet niet of je wel eens bij het Kindermonument geweest bent. Maar al die namen van die kinderen genoemd worden. Met al die lichtjes. Zo ontzettend veel namen. Ze worden, ja, letterlijk worden ze in eeuwigheid herinnerd. Niet dat, dat God dat nu nodig heeft. Maar wij moeten daaraan ja, door bemoedigd worden. Dat is denk ik ook waarom de, uh, ...Juda dit museum gebouwd heeft. Dat ...dat niet iedereen verloren is gegaan en die hoop eh, inderdaad op de toekomst. Maar als je Jezaja 56 leest in de context, eh, dan begint het hoofdstuk eigenlijk met eh, dat, dat ons, God ons oproept... ...het recht te onderhouden en gerechtigheid te doen, want dan staat mijn heil gereed om te komen... En mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Dus met andere woorden, hou je aan de wet, hou je aan de Torah. Mijn instructies, doe het juiste. Welzalig de sterfeling die dit doet en het mensenkind dat daaraan vasthoudt. En dan gaat hij verder, die acht geeft op de Sabbat. Zodat hij hem niet onheiligt en acht geeft op zijn hand, hè, wat die hand doet. Hè, zodat zij niets kwaad doet. En nou, dat is natuurlijk gebeurd, er is zijn, zijn hand uitgestrekt naar zoveel, er is zoveel kwaad gedaan, maar dan gaat het verder in vers 3, laat dan de vreemdeling die zich bij de heren aansloot niet zeggen, de here zal mij zeker afzonderen van zijn volk, nee, hij zal ons niet afzonderen van zijn volk. En zelfs gaat hij dan nog ver en laat de ontmanden niet zeggen, ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Heer van de ontmanden, die mijn sabbatten onthouden, hè, die eigenlijk niet volgens de Torah in mijn aanwezigheid mogen komen, maar toch de sabbat willen onthouden en verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond, ontmanden, vreemdelingen staan er, ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een gedenkteken en een naam. Wonderlijk dat die naam van Yat uh, Vashem ons herinnert aan onszelf. Of wijst naar onszelf. Zij hebben voor ons geleden. Yeshua heeft voor ons geleden. Als wij leren om de wetten die zij met zoveel moeite en soms ook niet gehouden hebben. He? Maar God is rechtvaardig. En dan zegt hij zelfs de vreemdeling, zelfs de ontmande, die zal ik dan een plaats in mijn huis en binnen mijn muren geven. Een gedenkteken en een naam. Beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemdelingen. Vers 6. Die zich bij de heren aansloten om hem te dienen en om de naam des heren, de naam van Yahweh, Jehovah lief te hebben, om hem tot knechten te zijn. Wow, is dat niet waarom je graag de Sabbat wil houden? Alle die de Sabbat onderhouden. Er is iets in dat onderhouden van de Sabbat, wat ik vanmorgen al bad, dat wij moeten ontdekken. Het gaat dieper dan alleen maar een samenkomst te houden op Sabbat zodat we de intentie van God verlangen om alles tot herstel en tot zijn rust te brengen. Als wij daaraan herinneren, elke Shabbat, elke zaterdag, zodat wij hem niet, hè, dat zij hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond. Hen zal ik brengen naar mijn heilige berg en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandtoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Dat is Rabbi Yehuda Glik. Dat is waarom hij wil dat de tempel herbouwd wordt. Zoveel dingen die wij in herinnering kunnen roepen. Stap nog even gauw. De volgende negende dag, de allerlaatste dag, vlak voor Jom Kippur. Willen we naar een mikve gaan. Een mikve die zowel door orthodoxe joden als niet joden. Als geiten en schapen soms gebruikt wordt. Maar het is levend water. We hebben al verschillende mensen gedoopt. En het lijkt ons zo goed om de mikve in te gaan. En ja... Op, op Grote Verzoendag wordt er he, niet een uh, bad genomen. Er worden geen tanden gepoetst. En allerlei andere dingen die je anders doet. Om je maar te ontzeggen. Maar wij gaan die Grote Verzoendag in. En het is ook nog eens een Shabbat. He, dus op vrijdagochtend hopen we dat er niet te veel orthodoxe joden zijn. Want die raken wel eens in paniek als wij als uh, heidenen daar komen. Maar het is een open plek. Iedereen kan daar naartoe gaan. En om dat te ervaren, naar de, naar de mikveh. ...en dan ja, ons voor te bereiden op die Grote verzoendag. En die Grote verzoendag brengen we op de Olijfberg door. Uh, we zijn die dagen, de laatste drie dagen ...zijn we in een hotel wat niet het meest ideale is... ...maar de plek en de naam is ook goed, Seven Arches. Uh, het is in de, ja, de, de Arabische wijk, een Arabisch hotel. Uh, niet, Oké, okay, niet al te luxe, maar daar gingen we ook helemaal niet voor. Uh, maar het ligt heel vlak bij een Joods settlement dat er inmiddels is... En het is een meest geweldige plek om Grote Verzoendag door te brengen, want je bent op de olijfberg. Je bent op het punt waarvan je weet dat van de ontmoeting in de lucht de weg gebaand wordt, de rechterhand. Benjamin, zoon van mijn rechterhand, tot zijn voeten, de voeten van Elohim, op de olijfberg zullen staan. Dat is een weg die wij in het natuurlijke kunnen gaan en dat ook te beleven. En eerst misschien in de ochtend, net als de mensen die naar de synagoge gaan, naar de, de kerk. We moeten nagaan, naar de kerk gaan op Shabbat. Maar naar de kerk van de traan te gaan. We hoeven niet eens in de kerk te zitten, want de tuin is Prachtige plek. We hebben al zo vaak mensen op Grote Bezoendag, Papua's met name, daarmee naartoe genomen. En er zijn natuurlijk altijd andere bezoekers die dat allemaal niet begrijpen. Maar de vader heeft elke keer altijd wel weer een plekje gegeven waar we of konden zitten of waar we konden staan. Kijken over Jeruzalem. Yeshua weende over Jeruzalem. En te identificeren ook met zijn tranen. En ja dan te bidden voor Jeruzalem. En voor, ja, ja, ook dan later te zingen en te dansen voor het nieuwe Jeruzalem dat gaat komen. He, op de dag dat ja, de, grote, de allergrootste verzoendag aanbreekt. Waarop wij samen met hem. ja, Ik geloof dat er een weg gebaand wordt. Die weg wil ik gaan met Yeshua. Ik kan niet zeggen van... Zo zal het gaan, of je moet het allemaal zo of zo doen. Maar mijn verlangen is, om, zoals hij zelf zei, ik wil je ontmoeten in de woestijn. En ik wil dan klaar zijn om hem te kunnen volgen totdat zijn voeten op de olijfberg staan. We leven niet liefde hebben tot in de dood. Maar we weten dat ja, wij hem kunnen overwinnen, de boze, door het bloed van het lam en het woord van ons getuigenis. Vader, dat is mijn gebed, dat is ons gebed. Heer. En ik bid, Vader, dat de juiste mensen deze weg met ons gaan. Die weg van voorbereiding. Dat we dingen mogen leren. Ja, die nog nodig zijn. Om inderdaad waardig te zijn. Om ja, deel uit te maken van die eerste opstanding. Zalig zijn zij die deel hebben aan die eerste opstanding. Het lijkt erop als je in de context leest dat we allemaal eerst martelaren moeten worden voordat mogelijk is. Je vader ja, dit is niet iets wat ik makkelijk zeg. En dat geen van ons makkelijk zegt van oh, ik geef mijn leven. Soms is het makkelijk om je leven te nemen. Maar toch daar is de bereidheid, hier, En we weten dat u met de, ja, de verzoeking ook voor de uitkomst zorgt, Dat we niet bang hoeven te zijn dat we boven vermogen verzocht worden. U heeft zoveel beloftes. En daar willen we ons aan vasthouden, heer, in De tijd die gaat komen. Zodat ja, we waardig geacht worden om deel te hebben aan die eerste opstanding. En wilt u ons verder openbaren. Hoe we ons kunnen voorbereiden. Dank u Heer voor deze momenten vandaag. Dat we de Shabbat hebben mogen eren. Heer, ondanks we allerlei drukte en bezigheden hadden. Maar dat ons doel is om ja, op, de, op deze Sabbat, dat we bij elkaar kunnen komen. Te praten over de dingen van het koninkrijk. Iets te proeven van uw koninkrijk dat komt. Vader, ik bid ook voor ja, Emmanuel, God, ja, Elohim met jullie. Dat... U hier ook in deze plaats telkens aanwezig bent als mensen hier samenkomen. Dat de Shabbat ook in deze ruimte naar een hoger niveau gebracht zal worden. Dat de, de voorbereidingsdagen anders zullen worden. Heer, want u bent ons ja, aan het instrueren. niet met een dode letter, maar met een levende Torah. Daarom bid ik dat de zalving waar we vanmorgen voor gebeden hebben. De zalving waar Johannes over spreekt. Op om, om ieder van ons mag zijn. Zodat we, ja... Inderdaad, onderwezen worden in alle dingen aangaande uw koninkrijk. Dank u voor de heilige geest. Dank u voor Yeshua dat u uw mantel hebt afgelegd. Maar ons niet alleen achter hebt gelaten. Maar we zien eruit dat u uw mantel weer opneemt. En daarom willen we u in de woestijn ontmoeten. Als het ware zeggen, hier is uw koningsmantel. Kom maar. Kom maar, Yeshua. Kom maar. We zijn klaar. We zijn aan het voorbereid worden. Hier zijn we. Amen. Amen. I don't know.